Goedenavond allemaal. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Welkom bij Studium Generale. Wij organiseren lezingen, symposia en debatten voor studenten en andere geïnteresseerden. Nou, ik heb al heel veel mensen net weer weg moeten sturen buiten. Dus uh, eigenlijk zijn jullie heel erg uh, gelukkig dat jullie hier binnen zitten. Uh, vanavond is de laatste lezing in de reeks populisme... En um, hopen wij dat Maarten van Rossum het laatste gaat zeggen over populisme. Maar ik denk dat het nog wel uh, wat langer door kan gaan. Eerst heb ik nog wat uh, dingen uh, om uw aandacht voor te vragen. Zo gaan we volgende week met twee nieuwe lezingenreeksen beginnen. Um, op de maandagavond hebben we de, um, de taal van de muziek. En die zullen dan ook volledig in teken staan van de muziek. Er zal zelfs uh, op de vleugel gespeeld worden hier in de zaal. Muziek is natuurlijk iets wat we allemaal over de hele wereld kunnen horen en begrijpen. We hebben daar geen dikke woordenboeken voor nodig. Want we automatisch geven een gevoel daaraan, zeg maar. En dat is ook te leren. Vanaf volgende week maandag zullen er vier maandagavonden uh, gegeven worden door Professor Leo uh, Samama. Uh, de dinsdagavonden... die zullen in teken staan... van de, bio uh, de biografie. Nou, soms is het heel erg fijn... om je te verdiepen in het leven van een ander. Juist om jezelf... om niet aan jezelf te denken... of om juist jezelf te begrijpen. En um, dat kunnen redenen zijn... om een biografie te lezen. Nou, de vraag is... hoe wordt zo'n biografie eigenlijk geschreven? En um, ja, hoe... Ook als je het wetenschappelijk onderbouwt. Hoe kan het dan ook nog vlot te lezen zijn? Nou, dat zal dinsdagavond centraal staan. Nou, heeft u op korte termijn al uh, een inhoudelijk momentje nodig. Dan raad ik u aan om morgen naar de lunchlezing te komen. Om één uur in de bootzaal op de Uithof. Daar zal um, Professor Dina Siegel uh, spreken over haar onderzoek naar misdaad. De misdadigers zijn natuurlijk een groep, een groep uh, mensen die alles voor zichzelf willen houden. Dus heel onbereikbaar. En hoe doe je daar nou onderzoek naar? Zij zal haar, uh, zij zal haar, als cultureel, haar culturele inslag aangeven. En om één uur bent u dus welkom in de bootzaal. En er zijn ook gratis broodjes. <lacht> Dan nu over vanavond. Nou, vorige week hadden we al even een pauze... En toen hadden we het symposium Vredesdagen, maar ook toen bleef het populisme niet onbesproken. Zo werd er al gesteld dat um, populisten vaak dehumaniserend spreken. Nou, een voorbeeld daarvan is natuurlijk uh, de Partij van de Vrijheid die um, over de kop voor de tak spreekt. Op die manier nemen ze afstand van hun medemens, het is demoraliserend. En ja, sommige mensen noemen het ook gewoon stemgeven aan de boze burger. Zoals uh, ook Ma uh, Geert Wilders nu uh, voor de rechter staat. En dat heeft Maarten van Rossum twee weken geleden besproken. In hoeverre moeten er in de democratie grenzen gesteld worden daaraan? Nou, vanavond zal uh, Maarten van Rossum de lezingenreeks afronden. En ik weet zeker dat hij nog genoeg voorbereid en onvoorbereid uh, ...materiaal heeft liggen om wat avonden te vullen... ...maar hij moet het toch echt hierbij laten. En voor nu wil ik u vragen om uw mobiele telefoon uit te zetten. Er worden namelijk ook opnamen gemaakt door Home Academy... ...en uh, mobiele telefoons kunnen voor storingen zorgen. U kunt de lezing ook altijd nog nakijken op de website. De mensen die ik net heb weggestuurd, die kunnen live meekijken... En uh, mocht u ook andere lezingen terug willen zien of uh, meer informatie over de lezingen willen, kunt u ook op onze website kijken. Dat is www.sg.u.nl En nu zal ik stoppen met praten en zal ik het woord geven aan Maarten van Rossum. Ja, dank u wel. Uh, we hebben twee weken geleden is de LPF op de fles gegaan. Althans hier. Verder is het al wel iets langer geleden. En natuurlijk het e van de LPF creëerde eigenlijk opnieuw ruimte ter rechterzijde van het Nederlandse politieke spectrum. En de vraag was toen eigenlijk wie gaat die ruimte opvullen. En dat heeft geleid tot de opkomst van wat we het beste de pseudo-fortuins zouden kunnen noemen. En de beste voor Zuiderfortuin heeft dat gevecht tenslotte gewonnen. Maar we zijn natuurlijk eigenlijk al een beetje vergeten hoeveel mensen dat in principe wel wilden proberen die, dat schat de rechterzijde te vullen. He, want wij hebben het nu, ik ga het nu dadelijk hebben over Rita Verdonk, eh, die je nooit meer ziet. He, vroeger kon je de TV niet aanzetten, of hup, daar had je Rita Verdonk. Dat is nu helemaal afgelopen, dus die zit thuis te kniezen. Ja, je zou er haast meeleer mee krijgen. Maar ik neem aan dat ze een heel behoorlijk pensioen heeft, dus het zal misschien zo'n vaart niet lopen. Ja. En dan hebben we natuurlijk Wilders. Je kunt de tv niet aanzetten. Wilders zit er zelf nooit, maar er wordt onveranderlijk over Wilders gesproken. Op een zodanige wijze dat je geleidelijk aan begint te denken dat de eh, televisie, de media en het algemeen psychosociale zorg nodig hebben. Want het begint langzamerhand wel een beetje overtrokken te raken. He, je zou al gauw denken dat een ruime meerderheid van het Nederlandse volk uh, achter hem staat. En hoewel de media dat graag suggereren. Het volk dit en het volk dat en het volk zus. Is dat natuurlijk in werkelijkheid helemaal niet het geval. Maar u bent misschien Marco Pastors alweer vergeten. Die die ambitie ook wel had om met uh, Fortuyns Boedel uh, op de loop te gaan. En vergeet u niet Peter R. de Vries. Niet waar? Die, die, ja, u gaat een beetje lachen. En dat is ook wel correct, want hij wilde het alleen doen als hij de steun kreeg van meer dan de helft van het Nederlandse volk. Dat was zelfs voor Peter Erdevries Vries iets te hoog gegrepen. Hij is toen op het binnenhof nog iets op een deur gaan timmeren als ik het mij goed herinnerde, omdat hij ook een zeker verband voelde met Maarten Luther. Ja, op wie die spreekt gelijk, zoals u weet. Ja, uiteindelijk dus alleen Rita Verdonk en Geert Wilders. En Rita Verdonk is, heeft, een, ja, heeft zichzelf eigenlijk zodanig, nou ja, in de voetschiet is, is in feite nog een understatement. Ze heeft zichzelf in diverse ledematen geschoten en gestoken. En zodoende, in metaforische zin, zodoende, ja, in metaforische zin zeg ik nu, maar was ze niet van haar keldertrap gevallen? En ik meen dat er in de psychiatrie wel theorieën zijn dat je niet voor niks valt, maar dat dat iets te maken heeft met een onderbewuste wens om jezelf te beschadigen. Dus misschien heeft ze, misschien schuilt er ergens in Rita Verdonk een verstandige jonge vrouw die dacht ik moet hier niet aan beginnen. En we komen zo aan het moment waarop ze met rode krukken. Opkomt. Ja, als er iemand denk ik in het recente Nederlandse politieke verleden kan worden beschreven als een politicus die puur en alleen gemaakt is door de televisie, dan is het wel Rita Verdonk nog veel sterker, mijn inziens dan Geert Wilders die in allerlei opzichten een typische beroepspoliticus is die in feite al uh, ruim twintig jaar meedraait in Den Haag. Hij doet altijd net alsof hij gisteren uit Venlo is gearriveerd met een huifkarretje, maar zo is het helemaal niet. Hij werkte daar al jaren en jaren. En dat gold voor Rita verdomd niet. Want die verscheen eigenlijk in, in Balkenende 2. Verscheen zij uit het totale niets. Hij bleek een jaar eerder lid van de VVD te zeggen worden. En had een uh, vrij omvangrijke ambtelijke, succesvolle ambtelijke carrière. Achter de rug die tenslotte eindigde als directrice van uh, de AIVD, als ik het wel heb. Ja, directrice. Ik weet niet of dat woord nog gebruikt mag worden. He, dat is, is dat ook al... al... Antifeministisch of niet, dat je directeur moet zeggen, dat je nooit meer de... Hè, vroeger zei je ook doctoranda, maar daar hoor ik nooit meer iets van. Hè. Is er hier nog iemand die doctoranda is? Helemaal niemand. Iedereen is doctorandus nu, maar ja, dat is toch een aanfluiting voor het Latijn. Dan nou moeten we ook die titels in die vorm in feite afschaffen, vind ik zelf. Nou ja, Rita Fortuyn was doctoranda. Ik... Ik meen in de sociologie uit Nijmegen. En daaruit blijkt eigenlijk al wel wat bij zoveel conservatieve politici, zeer conservatieve politici, het geval blijkt te zijn. Zij kwam van uiterst links. Je zou daar een hele theorie aan kunnen koppelen over politiek gedrag. Je ziet heel vaak dat mensen die van uiterst links komen ook weer doorschieten naar uiterst rechts. Dus niet halverwege stoppen en zeggen van nou... Zou het niet zo zijn dat de waarheid een beetje het midden ligt en dat radicalisme, fundamentalisme, extremisme, dat dat eigenlijk allemaal dingen zijn waar ik niks mee te maken wil hebben? Nee, je ziet juist vaak dat ze ter ultralinkerzijde beginnen en in het centrum hebben ze als een beetje de snelheid van het licht bereikt en ze stoppen pas, ze stoppen pas als ze weer precies even extreem zijn geworden, maar nu aan de rechterkant van het politieke spectrum. He, daar zijn van tal van voorbeelden zijn daarvan te geven en daar kun je natuurlijk heel simpel uit afleiden dat, dat politiek radicalisme dat dat in feite een karakterologische kwestie is. Het zijn mensen die waarschijnlijk in allerlei opzichten altijd het meest radicale standpunt innemen. Of fijn en eenvoudig omdat hun karakter daar enigszins toe leidt. Rita Verdonk is actief geweest in de PSP we herinnert zich nog wel dat enigszins hilarische incident waarbij zij dat eerst ontkende en toen bleek dat de PSP het gewoon bijgehouden had op een kaartje en toen kon ze het niet meer ontkennen. Ja, zo'n beetje de, de prins Bernhard van de PSP. Maar zij is ook nog actief geweest in de bond van wetsovertreders. Dat wist u waarschijnlijk niet. En dat vond ik zelf, ik moet zeggen, dat vind ik een enorme originele aanloop naar een ambtelijke carrière... ...die haar gebracht heeft tot directeur van een gevangenis en directeur van de AIVD... ...dat je het begint bij de bonds van wetsovertreders, zodat je eigenlijk de tegenstander van binnenuit leert kennen. Dat Je weet, precies weet wat er, wat er in de modale wetsovertreder leeft, om het maar even zo te zeggen. Dat heeft zij gedaan, maar goed, zij is in de tijd minister van Vreemdelingen. ...zaken en integratie geworden... ...zoals ik al zei, in Balken en de Twee... ...en in die functie... ...heeft zij, ik geloof dat ik dat ook al... ...vermeld heb, de Vreemdelingenwet ...van Job Cohen uitgevoerd. Een wet die grotendeels... ...een procedureel karakter had, waardoor je hem... ...in feite heel liberaal kon invullen... ...maar je kon hem ook heel strak... ...en streng invullen, en dat is precies... ...wat Rita Verdonk heeft gedaan. En dan nog, denk ik eerlijk gezegd... ...dat de meeste mensen helemaal niet wisten wat er... ...in de praktische zin eigenlijk precies aan de hand was... ...maar zij maakte op de televisie, dat is een enorm talent... ...een kordate indruk. He, niet wishy-washy, maar zij wist altijd precies hoe het in elkaar zat... ...en zij liet zich niets vertellen... ...en ze liet zich ook in de supermarkt helemaal niks aansmeren... ...dat was haar kordate Rita. Dat was haar imago in de televisie... ...en weet, in no time is zij... De meest populaire bewindspersoon, ook zo wat, hè. bewindsvrouw durf ik al helemaal niet meer te zeggen hier, maar de meest populaire bewindspersoon geworden. Televisiepoliticus, u ziet iemand die dus uit het totale politieke niets verschijnt, is binnen enkele jaren met wat optredens, waarbij in feite een vrij simpel persona wordt uitgestraald, de meest succesvolle politicus van dat moment. En dat heeft er tenslotte toe geleid dat zij samen met onze aanstaande minister-president Mark Rutte een strijd gevoerd heeft om de leiding van de VVD. Want eh, veel ellende is van de rechtervleugel van de VVD gekomen. Daar moeten we misschien ook heel kort iets over zeggen. Eh, dat is een partij natuurlijk die in een eeuwige sparaat verkeert, zoals alle grote politieke partijen tot op zekere hoogte. Want men beweert een liberale partij te zijn, maar de overgrote meerderheid van de leden en van de daarbij aangesloten politici zijn helemaal geen liberalen, Maar zijn een soort van, ja ik moet dat voorzichtig formuleren, dus u moet mij even de tijd geven om na te denken. Vooral nu ze aan de macht geraken moet je daar heel voorzichtig mee zijn. Zeg maar behoudende provinciale. <lacht> En eigenlijk zou je op dit eigenste moment in onze parlementaire geschiedenis kunnen zeggen dat ze erin geslaagd zijn om Mark Rutte, die van oorsprong zoals u weet een links-liberale politicus was met hele aardige leuke en verstandige ideeën, samen met mevrouw Schultz die nu de infrastructuur gaat verzorgen. Ze hebben Mark Rutte zo weten te traumatiseren dat hij nu zelf zich geestelijk vereenzelvigd heeft met die... ...provinciale conservatieven, of wat zei ik, ja, provinciale conservatieven. Ik denk dat dat een goede beschrijving is. Um, in eerste instantie wint Mark Rutte die machtsstrijden in de VVD met een nipte overwinning, weet hij Rita Verdonk te kloppen. En... Dat betekent dat hij de partijleider is in het jaar 2006. Maar dan gebeurt er iets eigenaardigs, Want de kiezers die zijn eigenlijk veel meer gesteld op Rita Verdonk. Heel begrijpelijk als je een klein beetje idee hebt van de achterban van de VVD. Wat in feite dus een conservatieve partij is. En geen liberale partij. De achterban van de VVD geeft veel meer stem aan Rita Verdonk dan aan, dan aan Mark Rutte die ongetwijfeld daardoor nog weer verder getraumatiseerd is geraakt. Het zou mij niet verbazen als onze aanstaande minister-president... s'nachts zo nu en dan gillend en zwaar bezweet wakker wordt. En dan denkt, nee, godzijdank heb ik het er goed vanaf gebracht. Ik ben ook een conservatief geworden. Of die dat is, vind ik wel een interessant vraagstuk eigenlijk. In hoeverre kun je je eigen beginselen verraden voor... De politieke macht, die natuurlijk, laten we daar niet kinderachtig over doen, Uiterst attractief is, ik, ik ben, ben daar volledig van overtuigd. Maar in hoeverre zou er in zijn geest nog een spagaat zijn tussen die principes aan de ene kant en, en al die fijne punten waar rechts Nederland zijn vingers nu bij zitten af te likken thuis uh, aan de andere kant, dat weet ik niet. Het, ik, ik vond wel interessant dat hij dat zei. Want dat werd algemeen gezien als een faux pas, want je moet dan zogenaamd de minister-president van alle Nederlanders worden. Dat lijkt mij de grootst mogelijke flauwekul. Maar goed, dat hoort er nog eenmaal altijd bij dat je dat zegt. Dat ben je dan juist natuurlijk niet. Daarvoor hebben we een parlementaire democratie. Maar dat hij zei rechts, Nederland zal zijn vingers hebben aflikken. Ik hoorde daar nog een soort schaduw in van de ooit... Links-liberale Rutte die dacht dat, dat zou dat rechtse volkje wel leuk vinden wat we al af bij afgesproken. Mag ik misschien ook heel kort even iets zeggen over de diverse verklaringen die onze nieuwe minister-president aanstaan. Ik moet er voorzichtig mee zijn. Ja, na zo'n formatie kan het vandaag of morgen nog fout lopen. Hè? Ja. Koppian komt tot andere inzichten, weet ik veel. Kan wel alles gebeuren in feite. Ja, hij, hij zei dat dit kabinet Nederland van de rem af gaat halen. Ik weet niet of u dat uh, vernomen heeft. Ja, dit, dit, Nederland heeft de afgelopen dertig jaar op de rem gereden. Op de rem zijn wij het rijkste land van de Europese Unie geworden. Hij mag wel uitkijken, hè, dat als hij de rem eraf haalt, dat er geen stoppen meer aan is. Hè. Ja, wat ik ook opmerkelijk vond is dat het Nederlands zal nu door dit kabinet worden terug worden gegeven aan de hardwerkende Nederlandse burgers. Dit in relatie tot het feit dat in de afgelopen 30 jaar Nederland volledig in handen was van bijstandsmoeders en andere lamlendige niet werkende uitkeringstrekkers. Wist u dat? Ik, ik vond het allemaal zo opmerkelijk. Hè? Dat we op de rem reden en dat we door uitkeringstrekkers werden gerund. He? Ja, wat zou die dan nu ook een uitkering krijgen? Een heel raar verhaal. Ik, ik moet u zeggen, en weet u wat ik dan het allergekste vind? Dat met dit soort van onbeschrijfelijke retorische lulkoek, dat daar geen kritiek op komt. Dat dat gewoon voor zoete koek wordt aangenomen. Dat, nee ja, Nederland op de rem. He? Poeh. Nederland heeft lelijk op de rem gereden de afgelopen 30 jaar. Ik heb al die jaren gedacht, ja we worden afgeremd op een of andere manier. Hè? We willen wel, maar tja, het is net te ver een of een lullig kaboutertje op de rem zitten trappen. Ja. Ja. Blijkt dat inderdaad een uitkeringskaboutertje te zijn geweest. Ja dat dit soort van politieke retoriek, dat dat nog enige betekenis heeft. Dat gaat mij volledig boven de pet. Nou, het is een hele geruststellende gedachte dat Home Academy dit weer volledig kan schrappen, deze passage. He, al zou het misschien niet slecht zijn dat wat meer mensen er kennis van zouden nemen. Maar u weet eigenlijk hoe het in dit soort van dingen is. Hè? Dat als je het ermee eens bent, dan geloof je het meteen. Hè? En als je het er niet, ben, niet mee eens bent, dan zeg je meteen... ...wat is dat voor ongelofelijke lokoek. Je weet dat je eigenlijk nooit iemand overtuigt. Dat, is, dat komt vrijwel niet voor. Hè? De spreker spreekt bijna altijd voor eigen parochie. Voor mensen. Hè? De kans dat je ooit voor, een, voor een, een, een zaal komt te staan... ...die monolithisch vol zit met PVV-stemmers... He, zelfs in, in Venlo zou me dat niet lukken. Daar kan er wel een enkeling verdwalen natuurlijk. Maar, het, en dat is natuurlijk eigenlijk ontzettend jammer. He, want dan kun je die hele avond eh, gaan steeds meer mensen verlaten boos de zaal. En dat hoort tot de meest fantastische momenten die je een spreker kan meemaken. Ja. Dat je het gevoel hebt dat je iets in beweging krijgt. He. De mensen van de rem schieten eigenlijk. Ja, na dus die verkiezingsuitslag van 2006... Is, is Rita eigenlijk blijven zeggen, ja die Rutte die is helemaal niet rechts genoeg, ik ben wel rechts genoeg, of ben ruim voldoende rechts en eigenlijk zou ik de leider van de partij moeten zijn. Ze heeft allerlei ongelukkige confrontatiemomenten gecreëerd en tenslotte is dat in september 2007 net iets te veel geweest geworden voor Bank Rutte en zo is uh, Rita Verdonk uh, uit de fractie gedonderd van de VVD. En dat heeft ertoe geleid dat zij een heel nieuwe beweging heeft opgericht, ongetwijfeld met het idee, ik ga in feite die stem ter rechterzijde, die ga ik mobiliseren. U weet, trots op Nederland. Ton. Je mocht om een of andere reden geen ton zeggen, maar ik ben vergeten waarom. Dat hadden ze toch van tevoren kunnen bedenken, maar... Tom bleek niet goed te zijn. Trots op Nederland. De mop was geloof ik dat ze juist helemaal niet meer trots waren op Nederland... maar iets gingen doen waardoor we dan tenslotte weer trots op Nederland zouden kunnen worden. Van de rem afhalen en, en al die verrekte uitkeringsmoeders... Er op een of andere manier naar België verjagen. Dat was het idee eigenlijk... En nou ja, zij heeft Kai van der Linde, zoals u weet, in dienst genomen om haar te adviseren over de electorale strategie die deze nieuwe partij zou moeten gaan voeren. En dat heeft geleid tot een fameus moment, wat ik, wat ik koester in mijn herinnering, wat tegelijkertijd ook voor mijzelf toch wel enigszins pijnlijk was. Want op 3 april 2008 sprak zij bij de lancering van haar nieuwe beweging in het passenger terminal in Amsterdam... Dat is dat gebouw wat u rechts uit de trein ziet. Eh, als u bijna het eh, centraal station van Amsterdam inrijdt, u weet hoe dat gaat. De trein rijdt vlot door, de conducteur deelt mede. Over enkele ogenblikken zullen wij het centraal station van Amsterdam binnenrijden. En dan komt de trein tot stilstand. <lacht> de bedoeling daarvan is dat u een gedetailleerde studie van het passenger terminal maakt. Want daar komt hij meestal ongeveer tot stilstand. Hoe dat komt, weet ik niet, maar. Dat gebeurt ook vaak als je naar Utrecht reist. Je denkt, ha, ik ben er bijna. Dat gaat lukken. Ik kom alweer precies op tijd. En dan stopt hij ongeveer 500 meter voor het station. Meestal omdat er geen spoor ter beschikking is. Of omdat er een, te lang, een trein te lang op de rem is blijven staan. U heeft geen idee wat een, wat een corrosieve effect dat kan hebben door de hele samenleving heen ja, daarin dat passenger terminal eh, dames en heren, heeft zij even de meest hilarische shows opgevoerd die ik ooit heb gezien eh, die nog eens omstandig duidelijk maakten dat politiek natuurlijk puur theater is maar dat het populisme wel helemaal in de dubbele zin in het kwadraat theater is want ze hield daar een lange toespraak zij kwam op met rode krukken hè, vanwege die keldertrap kwam ze op met rode krukken ze had een spotje achter op het hoofd, hè, zodat ze een soort van hallo van licht. Hè, dat je denkt, ach jee, waar is zij, Maria Magdalena. En eh, er waren een enorme hoeveelheid vlaggen. Ik neem aan dat dat het initiatief was van Kai van der Linden, want u weet, hè, die is in Amerika groot geworden in de strategie. En ja, wat hij er precies geleerd heeft, weet ik niet, maar goed, hij is daar groot geworden in de strategie. En in Amerika is het zo, bij elke vorm van politieke verklaring, van welke aard dan ook, doe je dat altijd met een achtergrond van, van minimaal tien reusachtige Amerikaanse vlaggen. Zijn het er minder dan tien, dan kun je het dan meteen vergeten. Totaal. Hè? Ja, nu met de Tea Party Movement, dat, ja, dat is zo gek dat je echt... Denkt u dat er iets in zit in mijn theorie, dat ongeveer 15% van het electoraat, ja let goed op dat percentage, in alle landen echt volstrekt knettergek is? Denkt u dat dat juist zou kunnen zijn? He? Dat is bij die... Heeft u de meest recente kandidaten van de Tea Party al een beetje doorgenomen? He? Vooral die mevrouw O'Donnell uit Delaware, dat is de moeite waard. Dat zou ik u echt warm aanbevelen. Die heeft ook aan de hekserij gedaan en zo en... Ja, je kunt veel van Rita Verdonk zeggen, maar... Ja, de kans dat we er op een bezemstil voorbij zien vliegen. Een hele sterke bezemstil, zijn Ja. En bovendien was er een draaiorgel waar ongetwijfeld het Wilhelmus op werd gespeeld... Het, het was een, in alle opzichten was het een, een interessante vertoning. En vervolgens hield zij een redenvoering waarin zij eigenlijk duidelijk maakte dat we als vaderland volledig op, het verkeerde, op de verkeerde weg waren. Want niet alleen waren overal plannen om slavernijmonumenten op te richten, om ons onze schuldigheid in, in historische zin aan te tonen. Ik weet niet of dat waar is, ik moet u eerlijk bekennen dat ik nooit speciaal onderzoek op dit terrein heb gedaan. Is het ook zo dat in hier Hugo Waard en Bellingwolde ook slavernijmonumenten worden opgericht. Dat zou ik niet durven te zeggen. Maar het allerergste kwam aan het eind van haar toespraak. Namelijk dat ze hadden het voorzien op het Sinterklaasfeest. <lacht> Men wilde dat afschaffen. Ik geloof dat ik het er al eerder over gehad heb. dat, dat, ze, dat Zij zag dat als een dodelijk gevaar voor onze nationale tradities. Begreep ik, ja... Ik wil daar nou niet flauw over zijn en misschien heb ik het alles gezegd, maar toch, zeker bij ernstige gevaren kan herhaling geen kwaad. Ik weet niet of het nou verstandig is om die kindertjes op de schoot van de zin te laten zitten. Je moet dat toch een. Uh, heb ik toen misschien, toen ik dat al zei, vermeld dat er nogal wat schandalen zijn met kerstmannen in de Verenigde Staten. Hè? Schijnt dat daar een heel type, bepaald type man zich meldt om. om zodra iemand zich eigenlijk meldt om, om zonder vergoeding in een ronduit idioot kostuum iets te gaan doen, zou je eens moeten vragen: van... Eh, hoe zit dat eigenlijk precies? Hè? En of dat nu de hopman van de padvinderij is, of de kerstman, of Sinterklaas, of andere vermomde mannen. Eh, het is zaak dat je daar een vraagteken bij plaatst. Ja. Ik heb daar enorm om gelachen, om dat optreden van Rita Verdonk daar in dat Passenger Term, ik denk veel gekker kan dat eigenlijk niet worden, naar mijn gevoel. En toen kwam natuurlijk het, het moment dat uh, Maurice de Hond, die zoals u weet uh, elke half uur peilt hoe wij er in Nederland over denken. Ja, hij gaat nu naar een nieuw schema. Elk kwartier zal nu worden bevraagd hoe we precies, waar het precies heen moet met het vaderland. ...dat ik geloof die maandag deelde Maurice mee dat, dat zij op grond van dit optreden kon rekenen op 26 Kamerzegels... ...of iets in die geest in ieder geval. De bekende 16, 17 procent van het Nederlandse electoraat. En ik moet u zeggen, ja, ik, ik weet niet of dat het moment was dat ik begon te denken aan mijn nieuwe hypothese... ...namelijk dat ongeveer 15 procent van het electoraat echt totaal geschrift is... ...maar het was een goede reden om dat te denken... Nou ja, we weten allemaal hoe dat afgelopen is. Dat is op zichzelf ook wel weer interessant. Omdat natuurlijk dit type van politiek succes, wat volledig gerust in feite op de mediaprojectie van een, een schijnbaar aantrekkelijke persona. Wat natuurlijk maar heel ten dele iets te maken heeft met de persoon zelf. Het gevaar daarvan altijd is dat, dat het heel snel weer afgebroken kan worden. Het wortelt niet in... Een organisatie, een traditie, een, een serieus programma waar ooit over nagedacht is. Het wortelt in feite nergens in. Het wortelt alleen in, in het kijkkastje. En u weet, het, hè, dat zal geld voor u natuurlijk vanzelfsprekend niet, maar het geldt zeker voor die, laten we er even 20% van maken, van halve garen, die in feite met elk succesvolle tv-persoon meewaaien. En als je maar op het juiste moment... Niet waar aan verkiezingen deelneemt... dan denk ik dat je met allerlei vormen van echt volstrekt gestoerde poppenkast... zonder al te grote problemen in de kamer kunt komen. Uh, ja, 26 zetels, dacht ik. Goh, met een sportje, een draaiorgel en tien vlaggen, 26 zetels. En Je zegt dat er iets bedreigd wordt en nou ja, hè, daar zit je. Zij had ook een website geopend... Dat zij wou namelijk haar opvattingen niet opdringen aan de kiezers. Zij wilde juist dat de kiezers uh, oplossingen zouden aanbieden op haar website voor de grote maatschappelijke problemen waar Nederland mee worstelt. Want zij ging bijvoorbeeld het fileprobleem op korte termijn oplossen, kondigde zij aan. Waarbij natuurlijk de voor de hand liggende vraag was, hoe gaat u dat precies doen? Ja, dat wou ze niet vertellen, want ze wou eerst eens wachten wat de, de deelnemers van de file daar zelf eigenlijk van dachten. Hoe je dat het beste zou kunnen oplossen. Er zijn allerlei mogelijke oplossingen. Je laat een wentelwiek op de auto monteren, en ja, tegen de tijd dat u niet verder kunt, zet u hem aan en u stijgt op. Dat is een mogelijkheid. Of hoe heet het, scheepsgroef aan de achterkant? Dat u de sloot in kunt rijden en dan naast de weg een vrij aardig tempo kunt ontwikkelen. Er zijn tal van hele interessante mogelijkheden op dit terrein. Maar ja, de, de website ging al snel over de kop, die werd gesaboteerd door hackers en ik weet al niet wat... ...en haar hele organisatie werd eigenlijk ook, bleek eigenlijk ook een gigantische puinhoop te zijn. Zij kreeg ruzie met haar belangrijkste adviseur, die sleepte ze voor het gerecht. Allemaal ongelooflijk stom. Want als je dus niet op een of andere manier een solide politieke basis hebt, als het niet ergens over gaat... ...en het ging in het geval van Rita Verdonk natuurlijk helemaal nergens over... ...behalve dat ze het lollig deed bij Pauw en Witteman... Hè? ...je moet er niet aan denken dat Pauw en Witteman samen een partij beginnen... ...PNW vooruit... Hè? ...ik denk dat je dan ook al ga. Maar... ...ja, en toen hield ik geloof aan het eind van dat jaar Kai van der Linden... ...een toespraakje tot Leidse studenten waarin hij Tom omschreef als gebakken lucht... Eigenlijk datgene wat ik dacht vanaf het moment dat ik op de bank thuis dat optreden in het Pessensaturmal had gezien. Het was, het was wel vrij gebakken lucht, hè? zeg maar in de, in de chroma gebakken lucht, maar het was desalniettemin gebakken lucht. En zo is Rita op zeer droevige wijze aan haar einde gekomen, waarbij we nog de laatste jaren en ook bij de laatste verkiezingen nog... Nog, nog verschillen, want zo gaat het dan, de mensen weten geen afscheid te nemen, dan krijg je echt tragische momenten. Hè? Ik geloof vlak voordat duidelijk was dat ze geen één kamerzetel had gehaald, werd haar nog gevraagd door zo'n man van de televisie, wat denkt u ervan? Ik weet ik geloof dat ze zijn negen zetels, hè? dus dan, ja, zelfs, zelfs Maurice had dat niet eh, voorspeld, dus... En zo, dames en heren, zijn wij verlost geraakt van Rita Verdonk en zijn wij in handen geraakt van Geert Wilders. Ik moet u zeggen, dat ik heb daar wel wat over nagedacht en ik dacht bij mezelf, stel je nou voor dat Rita Verdonk het gevecht met Mark Rutte had gewonnen. Dan zou Mark Rutte niet hoeven te branden in de politieke hel. En nu geen spijt hebben van het feit dat hij zijn beste principes en zijn mooiste opvattingen verraaien heeft, niet waar, voor de politieke macht. Heel begrijpelijk allemaal, maar desalniettemin. Het kan niet anders dan zo worden omschreven. En dan zouden we hebben gezien wat de VVD had gedaan onder leiding van een echte pop, een gepatenteerde populist. Dat, dat had ik wel interessant gevonden, hoe dat dan electoraal zou zijn afgelopen. Uh, dan was het natuurlijk ook een kans geweest dat bij de volgende verkiezingen in de VVD de grootste zou zijn geworden. Hoewel je dat nooit helemaal zeker weet, dit soort van dingen. Maar ik had het wel interessant gevonden en het had natuurlijk een ander. Want ik, ik heb nu allerlei hele flauwe dingen over Rita Verdonk gezegd, maar ik moet natuurlijk ook iets positiefs over haar zeggen. Dat komt omdat ik zelf zo'n gematigde persoon ben. Hè? Meneer, maar ik heb niets extremistisch of fundamentalistisch of wat dan ook over mij en... Uiteindelijk leef ik vanuit mededogen. Ja, dan lacht u om, maar op mijn leeftijd kun je nauwelijks anders. Ik was zelfs wel in aanmerking gekomen voor dit kabinet. Hè? Ja, ik word nu 67 binnenkort, hè? En het, ik had niet meer staan. Dat moet u me toch uh, moet u me toch toe, Ja programmatisch was het een beetje lastig geweest, maar het was natuurlijk heel verstandig geweest om iemand aan boord te nemen die gefundeerde kritiek kon geven hè, op die praatjes die ze natuurlijk nu in die treinverzaal tegen elkaar gaan zitten houden. Maar het deed mij toch, want ja, daar werd er nogal op de keuze van de ministers. er was veel kritiek op, te weinig vrouwen, maar ik dacht eigenlijk ruim voldoende bejaarden. <lacht> ja. Maar daar maak ik me dan weer zorgen dat, dat we van de rem af gaan. He? Ik weet niet of u, of u een beetje de ongevallenstatistiek volgt. Maar hè, ja, mannen veroorzaken verkeersongelukken in de eerste paar jaar nadat ze het rijbewijs hebben gehaald. Omdat ja, u weet, die auto is naar allerlei opzichten het verlengstuk van weer wat anders. Eh, ja, je moet daar voorzichtig mee zijn. En dan begint het weer na het 65ste levensjaar. Hè, dus het is wel zaak dat we Mark Rutte, die ik geloof ik de jongste van allemaal is, dat we die aan het stuur houden. En dat dan die, die bejaarde club dat die achterin blijft zitten. He? Je ziet ze al zitten. Ik kan het wel voor een soort van schoolreisje sfeer. Krijgt het al gauw over zich. He? En dan gaan ze natuurlijk onder leiding van burgemeester Dikkerdak gezellig zingen. He? Ja, zo zijn we er geleidelijk aan toch aan Geert Wilders gekomen. En, en waarom? ...had ik graag gezien dat Rita Verdonk het... ...omdat Rita Verdonk natuurlijk toch die rare volstrekt fundamentalistische obsessie met de islam... ...die had Rita Verdonk niet. Ja, je moest streng zijn voor de immigranten en de immigratiewetgeving ...en er moest van alles aan de integratie worden gedaan. Zij is ook de maakster van die nieuwe wet over de integratie... ...over een waardeloos werkstuk wat grotendeels onuitvoerbaar is gebleken... ...en ook dat in de toekomst... ...naar mijn idee zou blijven. Maar die obsessie van, van Geert Wilders... ...die vertoonde zij niet. En als zij natuurlijk de VVD zou hebben overgenomen... ...en de VVD dus een, een conservatief populistische partij zou zijn geworden... ...wat denk ik voor de meeste stemmers op die partij... ...helemaal niet zo'n groot probleem zou zijn geweest... ...dan waren we wellicht verschoond... ...van wat natuurlijk het meest onaangename aspect van de PVV is... Namelijk de, de wonderlijke, niet anders dan als extremistisch te beschrijven, obsessie met het gevaar van de islam. He, dus je ziet hoe complex mijn strategische denken, dat ik bereid ben geweest om Rita Verdonk te accepteren als leider van een van onze grote regeringspartijen. Dat geeft al aan hoe zorgelijk gestemd ben. ik ben over eh, de bekende politicus uit Venlo. Ja, dat Venlo zal straks nog even vermeld moeten worden. Ik zei u al, Geert Wilders, uh, verkeert eigenlijk al in de Haagse politiek sinds 1899. 1899. <lacht> nou ja, je ziet hoe je door populisme wordt aangestoken. Hè? Dat je een neiging krijgt om alles vreselijk te overdrijven. <lacht> sinds 1989. Uh... Ja, ik sla ik het hele twintigste heel over. Sinds 1989 is hij al fractiemedewerker van de VVD, Kamerlid in de jaren van Paas II. Hij heeft braaf in de Kamer gezeten onder Paas II. Hij heeft zelfs nog eens gestemd tegen een voorstel van de LPF, meen ik, om de, om de hoofddoekjes te verbieden. En onder gejoel van de andere Kamerleden hebben toen Heer Ali en Wilders op, vanwege de fractiediscipline tegen moeten stemmen. U weet ook dat er een enorm leuk filmpje is op YouTube waarin Wilders op hele heldere wijze uitlegt... ...waarom Fortuyn ten aanzien van de islamofobie geen gelijk heeft. Echt dat je zegt van goh, hij heeft dat prima onder de knie. En dan kom je weer aan dat dilemma... Wat ik, ja, wat, ja, ...waar je altijd mee, mee worstelt eigenlijk als het over Geert Wilders gaat... ...gelooft hij die, die lulkoek zelf eh, of gelooft hij het niet? Dat, dat is tot op heden bij mij, ik, kan, ik weet het niet, ik durf het u niet te zeggen... Als je het vraagt aan mensen die hem hebben gekend. Of nog, nou ja, ik ken eigenlijk niemand die hem nog kent. Maar die hem hebben gekend in het verleden. Dan is het gek genoeg, de ene helft zegt van, hij gelooft er vast zeker in. Zeker vanwege die bewaking en alles wat er overkomen is. En de andere groep zegt, nou, ik heb hem er eigenlijk nooit over gehoord. En volgens mij is het puur en alleen een machtspolitiek instrument. Wat natuurlijk wel te denken geeft, dames en heren. Is dat van al die pseudofortuins, diegenen. Het grootste succes heeft geboekt, die zich niet waar zo gericht heeft bezig gehouden met die obsessie van de islamofobie. Want dat was bij Peter Erde Vries niet zo, die ging geloof ik krachtdadig leiderschap uitstralen, als ik het wel heb. Nou ja, Rita Verdonk ging Sinterklaas redden, en ze hadden allemaal zo hun eigen puntje, maar wat Wilders gepikt heeft uit de erfenis van Pim Fortuyn, namelijk de islamofobie. Het wonderbaarlijke idee dat wij op korte termijn geïslamiseerd zouden kunnen worden. Niet waar, dat heeft bij Wilders gezorgd voor het grootste succes. Daar ben ik van overtuigd. He? Ook vrijwel alles wat Wilders over die zaak gezegd heeft. Ik zal het zo nog even nalopen voor de helderheid. Komt in feite als u even kijkt uit de koker van Pim Fortuyn. Ik hoorde laatst uh, hier is Ballin... ...wie standpunt overigens op dat congres ik wel eh, op prijs kon stellen... ...dat zult u begrijpen. Ik denk, ik denk dat het ze nog lelijk tegen is gevallen, 32% tegen. Ja, wat ik niet goed begreep, dames en heren... ...ook een vraag die geen enkele journalist heeft gesteld... ...zoals het de moderne journalistiek betaalt natuurlijk... ...wij stellen liever geen vragen eh, waarop misschien een raar antwoord zou kunnen komen... Er zijn 55.000 CDA-leden, hoe werd nou bepaald wie daarheen mocht en wie niet? Moest je dan eerst opbellen en dat ze toen zeiden, nou ja, niet te veel tegenstanders of niet te veel voorstellen. Hoe is dat dan gegaan? Wat is het selectiemechaniek? Wie zegt mij dat niet de helft van die leden invalide is en dat tegenop zag om in Arnhem in zo'n zaal te gaan zitten, terwijl die juist, juist al die invalide luid tegen waren? Ja, bevreesd dat de boel van de rem zou gaan en nou ja, gaan zo maar door. Okay. Uh, wat, wat was het selectiecriterium? Dat je altijd betaald had of dat je een speldje had van 25-jarig lidmaatschap of zo? Ik heb geen idee. Niemand heeft het gevraagd. Niemand heeft het uitgelegd. Misschien hier in de zaal iemand die zich met deze vraagstukken heeft beziggehouden. Of die misschien zelfs in de selectiecommissie zat. <lacht> niemand? Helemaal niemand. Ja, ik hoop natuurlijk altijd op een beetje infiltranten van de anderen... ...van de andere kant, maar niet aanwezig dus. Ja, Wilders was dus ook, zoals we al weten, afkomstig uit de VVD, uit het klasje van Bolkestein. Ik denk dat Fennema terecht heeft, een boek heeft geschreven onder de titel Tovenaars, leerling... Overigens ook opmerkelijk dat Bolkestein in de afgelopen jaren nogal eens de staf gebroken heeft over Geert Wilders... ...zijn voormalige medewerker, maar dat we nu uit die contraijen helemaal niets, maar dan ook niets meer hebben gehoord. Geen goedkeuring, maar ook geen afkeuring. Hè? En ook bij, kijk bij de meeste politici, laten we daar nou eerlijk over zijn... ...die moeten gewoon de dagelijkse politiek een beetje runnen en die denken aan de macht... en. He, wat zit er voor mij aan? Dat is verder heel normaal. Dat is ook niet zo verschrikkelijk. Bij Van Bolkenstein zou je het toch meer en beter verwacht hebben. He, dat was toch. Heel zelden komt het voor dat, een, dat een, een, een serieuze boekenlezer in de politiek enig succes boekt. Ja, zou die dat dan eigenlijk wel zijn? Ja, ik laat dat zo losjes vallen. Maar ik heb geen idee hoe dat precies in elkaar zit. Maar goed, Rita Verdonk kwam uit de VVD, Geert Wilders kwam uit de VVD. En ik heb altijd begrepen dat met name het jaar 2002 voor hem een, een, een zeer traumatiserende ervaring is geweest. In de zin dat hij zijn kamerzetel verloor. U moet weten, hij was enorm gelukkig met die kamerzetel. Voor hem was dat een, een, een, dat was een bijzonder geschenk geweest. En die raakte hij nu kwijt. En wel vanwege het feit dat zijn partij naar zijn eigen inzicht veel te veel naar links was opgeschoven. Onder leiding van die slapjaners van een dijkstal. Hè? Althans in zijn terminologie. En hij had er ook wel kritiek op gehad. En ja, daar kwam Fortuyn die in feite al die stemmen wegkaapte bij de VVD. Althans een groot deel van het electoraat van de LPF was afkomstig van de VVD. Eh. Dus hij had het gevoel van als wij wat rechtser waren gebleven, dan zou dat allemaal in feite niet gebeurd zijn. Hij is weer teruggekeerd in de fractie, omdat een groot deel van die fractie tenslotte toch weer in het kabinet terecht kwam. Ja, je hebt van die partijen, interessant is dat die ook na zeer ingrijpend electoraal verlies toch weer terugkeren aan het roer. Je hebt nu bijvoorbeeld een partij... Ja, die heeft twintig zetels verloren en die krijgt zes ministers. Dat, dat is pas een kunststukje. Dat is pas een kunststukje. Ja. Waarom denkt u trouwens dat we deze coalitie hebben gekregen? Mag ik dat ook nog heel even uitleggen? Ik ben eigenlijk totaal over, ik ben de tijd vergeten dames en heren. Zo'n interessant onderwerp is het. Dat ga ik u nog even. Want er stond in de kwaliteitskrant die u natuurlijk allemaal heeft gelezen. Niet waar het hoofdartikel, de hele Kraam, stond. Dat het eigenlijk allemaal de schuld van Job Cohen was geweest. Als hij dat nou een beetje fijner had aangepakt. Dan hadden we met deze ellende helemaal niet gezeten. Denkt u echt dat dat zo is? Dat denkt u natuurlijk totaal niet. Als u de afgelopen weken goed naar mij geluisterd heeft. Dat denkt u niet. Ik denk eerlijk gezegd dat al in de eerste dagen na de verkiezingen... nietwaar aftastende telefoongesprekken zijn gevoerd... zodra duidelijk was dat ze één zetel meerderheid in de Kamer zouden hebben. De gedoogconstructie hoeven zij niet te bedenken. Die hadden ze in Denemarken in principe al bedacht. Daar, was, daar hebben ze zich waarschijnlijk vrij goed van op de hoogte gesteld. Maar er zit natuurlijk in deze coalitie een heel ander aspect... Waar je ook eigenlijk relatief weinig over leest. Hè? Waarom hebben we deze rare gedoogconstructie gehad van een minderheidskabinet wat stoelt op 52 Kamerzetels, precies 30% in feite van het electoraat. Die hebben wij, dames en heren, om een heel eenvoudige reden. Omdat het CDA en de VVD in diepe, verpletterende doodsnood leven voor Geert Wilders. Een veel grotere doodsnood dan de linkse partijen hebben. ...voor Geert Wilders. Omdat de kans dat als je... ...vorige keer op Femke hebt gestemd... ...dat je nu zegt, nu ga ik toch eens even voor Geert... Hè? ...die kans is vrijwel nul. Maar de kans dat u bij het CDA denkt... ...weer zo'n zo club van... ...establishment, slapjanen, ...dat komt nooit eens... Hè? ...die kans is aanzienlijk groter. Dus ze hebben de tegenstanders... ...ze hebben hun grootste vijand... ...dames en heren... ...aan de borst gedrukt. En in die zin... Is het normaal maar afwachten wie de grote winnaars van deze rare constructie zijn? Want u leest natuurlijk overal nu in de krant dat Geert, dat die gaat daar enorm van profiteren. En dat is de winnaar. Hoe is het mogelijk van deze hele constructie? Dat moeten we nog maar even afwachten. Of dat daadwerkelijk zo is. Dat is enigszins afhankelijk van de domheid van de modale PVV-kiezer. Ja, dat geeft je weinig hoop. <lacht> Ik ga, ik ga heel even pauzeren en dan gaan we het serieus met Geert Wilders van start. Dan kan dat eerste stukje, ik zeg het maar even voor de geluidstechnici, dat eerste stukje Geert Wilders kan dat dan misschien weer aan het eind afgeknipt worden en dan ga ik nog even beginnen met Geert Wilders. U heeft vijf minuten voor het bekende hoesten. <lacht> Dames en heren, ik wou langzaam weer beginnen... Nou, zo te zien zit bijna iedereen weer. Oh nee, toch niet. Het zijn natuurlijk de bekende rokers die nog snel even buiten aan hun spoedige dood gewerkt hebben. Ja, je begrijpt niet dat, die, eh, dat, de, overheid, dat de overheid zo tegen roken is. Hè. Dat is een raadselachtige zaak, kijk. Heb ik u dat al eens uitgelegd? Hoe voordelig de rokers eigenlijk voor, voor de grotere gemeenschap zijn. Dat we ze eigenlijk zouden moeten belonen door de rokerij gratis ter beschikking te stellen. He? Ze gaan jaren eerder dood. Vaak lang voordat ze grote kosten in de gezondheidszorg gaan maken. Uh, goed. Uh, Geert Wilders keert weer terug in de fractie. Omdat dus tal van andere fractieleden in het kabinet geraken. Ik heb ook wel eens horen zeggen dat die eigenlijk... Nogal rancuneus was dat hij blijkbaar niet in aanmerking kwam, terwijl hij zichzelf toch buitengewoon deskundig vond. Dat hij op zichzelf zeker tactisch een bekwaam politicus is, daar bestaat niet de geringste twijfel over. En teruggekeerd in die fractie die toen onder leiding stond van Van Aartsen, de huidige burgemeester van Den Haag. Hij Geert Wilders voor een wat rechtser standpunt van de VVD en hij hoopte eigenlijk dat Van Aartsen de VVD ook wat rechtser zal maken. Dat was zijn verwachting ook wel. En ik denk dat je kunt stellen dat Van Aartsen wel wat rechtser was dan Dijkstal, maar Van Aartsen was toch in allerlei opzichten een liberaal. Misschien een wat behoudende liberaal, maar een liberaal. En de essentie van Geert Wilders is natuurlijk dat hij, dat hij totaal geen liberaal is, maar een, een obsessief gedreven conservatief in uh, velelei opzichten. En dat leidt tenslotte tot een breuk. Ja, of hij die veroorzaakt heeft, of dat de partij hem dan uh, daartoe enigszins heeft aangezet, blijft enigszins duister, maar doet er eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel toe. Hij stapt eruit vanwege de kwestie Turkije. Hij was daar tegen dat Turkije lid zou worden van de Europese Unie. En eh, de partij had daar in principe op termijn, als Turkije zou voldoen aan de door de EU gestelde eisen, geen principiële bezwaren tegen. Overigens een kwestie die in de komende jaren nog een aanzienlijke rol zal spelen in Europa. Moeten we Turkije erin halen of moeten we Turkije erbuiten laten? U weet dat nog Merkel, nog Sarkozy. Eh, ...daar eigenlijk eh, erg voor geporteerd zijn, dus laten we het afwachten. Het was natuurlijk tegelijkertijd bepaald geen urgente kwestie. Het ging er niet om of Turkije de week daarop zou worden toegelaten tot het lidmaatschap. Als Turkije ooit al wordt lid, toegelaten tot het lidmaatschap, zal dat zijn... ...nou, ik wil niet zeggen als een groot deel van de hier aanwezige dood is, zo somber is het nou ook weer niet gesteld... ...maar dat kan nog wel even gaan duren, laten we het zo zeggen. Uh, wie trouwens van u is er voor dat Turkije lid wordt van de Unie op termijn? Op termijn gesteld dat. Kijk eens aan, en wie is daar falikant tegen? Ach, hier is dus een meerderheid interessant, ik had het niet anders verwacht. Want dat is natuurlijk ver weg het verstandigste standpunt. Is er nog een groep die zegt van nou ja, zolang wij in Turkije in de zon kunnen gaan zitten voor geen geld, vind ik het al lang goed. <lacht> Voor de rest interesseert dat hele Turkije me geen reet. Uh, dat, ja, ik denk eerlijk gezegd dat dat het standpunt van de meeste Nederlanders is. Hè? Want je ziet toch wel eens voor 79 euro twee weken Turkije. Dat je denkt, hoe doen ze dat? Waarschijnlijk is het geld op en dan vallen die toestellen kort voor de landing uit de lucht. Hè? Zoiets zal het zijn. Ja, dus vanwege de kwestie Turkije een beetje een gezocht conflict, zou ik zeggen. Als je een conflict zoekt je het altijd vinden, dat is u wel bekend ongetwijfeld. Hij stapt uit de partij, tot woede van de partij houdt hij zijn kamerzetel en gaat door als de groep Wilders. Ja, een ander geheimzinnig feit dat als je als eenmansfractie doorgaat, dat je dan in Nederland de groep Jansen heet, of de groep Wilders. ...kennelijk preluderend op de mogelijkheden die er eventueel zouden zijn. Die groep Wilders doet het eigenlijk al direct vrij aardig in de peilingen. Dit alles speelt zich af in het vroege najaar van 2004. En u zult begrijpen dat de gebeurtenissen van het late najaar van 2004... ...de zaak enorm de kaart gespeeld hebben, want Theo van Gogh wordt vermoord... ...in Amsterdam op 4 november 2004 en in verband met die moord door Mohamed Bouyeri, is er ook van alles geschreven en gezegd over de zogenaamde Hofstadgroep. U weet, de AIVD had de Hofstadgroep al jaren in de gaten gehouden en allerlei lieden beschouwden ze als gevaarlijke terroristen, die dat achteraf niet bleken te zijn, en degene die verreweg het gevaarlijkst was, zagen zij als een ongevaarlijke meeloper. Je kon wel merken dat Rita Verdonk niet langer directeur van de AIVD was. Eh... Ja, en, en dat bevestigde natuurlijk in allerlei opzichten de standpunten van de groep Wilders. Want de moord op Theo van Gogh en de publiciteit rond de Hofstadgroep, dat attendeerde de Nederlanders natuurlijk op de gevaren van het terrorisme. Dat was natuurlijk ook al na 9-11 de neiging om die dingen te koppelen. Is het niet zo eigenlijk dat al die Mohammedanen en niet hele dan ja, levensgevaarlijke djihadisten zijn? ...dat die koppeling wordt natuurlijk heel gemakkelijk gemaakt. He, de, de, de Nederlandse uh, uh, islamieten werden gemakkelijk afgerekend op het gedrag van Mohammed Bouyeri. Waarom dat zo is, is, is begrijpelijk... ...maar toch betrekkelijk raadselachtig als u even uw logische uh, uh, eigenschappen laat functioneren. Want waarom wordt niet de hele bevolking van Nederland afgerekend op volkert van de Raaf... ...die bij mijn weten doodgewone Nederlander was... Waarom zeg je dan niet die Nederlanders zijn levensgevaarlijk? En als ze het al niet allemaal zijn, dan tot tenminste alle milieuactivisten. Hè, die, die zijn ook... Eh, maar dat is dus niet zo. Hè, dat, u ziet hoe, hoe schabloneachtig dit denken is. Als het een Mohammedaan is, dan, dan moet het op een of andere manier representatief zijn voor het totaal van alle Mohammedanen in Nederland. Plus nog de religie die zij aanhangen. En ook over de Hofstadgroep is natuurlijk een ongelooflijke hoeveelheid onzin geschreven. Ik weet niet of u dat in de tijd een klein beetje gevolgd hebt, maar dat dat staatsvijanden van allure waren. He, hoe heette die jongen toch ook weer? Ik ben nu al zijn naam vergeten, dat is heel erg. Die jongen die weer tegen een vriend had gezegd van, kun je geen explosief in Duitsland gaan kopen? Hij had een vaag idee dat er nog wel wat over zou zijn. Ja. Ja, ze had ook een platte grondje van een regeringsgebouw van het internet geladen. Ja, dat kan ik ook doen, een platte grondje van. Nou ja, zoals ik vaak zeg, dames en heren, en daar zult u het volledig mee eens zijn, wat een zegen voor het vaderland dat ik genoegen schep in het toespreken van zalen en dat ik geen terrorist ben geworden. Want ik zou u wel een hele reeks van gouden tips kunnen geven <lacht> hoe u dat zou kunnen aanpakken. Hè? Als u een beetje overweg komt met de scheikundedoos, die u ooit gekregen heeft, dan kan ik u wel een en ander vertellen waar je denkt van, dat is ongelooflijk wat de mogelijkheden zijn. Je hoeft in Nederland denk ik maar zes van die elektriciteitsmasten om te blazen en, nou ja, voordat ze dat hersteld hebben, is het volgend voorjaar. Dat zou weer wel natuurlijk de geboortecijfers opjagen. He. Ja. U weet dat dus als de elektriciteit uitvalt, dat mensen dus... Als de televisie niet werkt, weten ze maar één alternatief te verzinnen. Ja, ik vind het altijd een beetje armetierig, maar... In de jaren zeventig had je die grote brownouts in New York... Hè, ...waarbij Conrad de boel niet bij kon houden... ...en dat leidt al elke keer als het zich dat voordeed, ...leidt dat tot een klein piekje in de geboortecijfers negen maanden later. Dus als je die echt omhoog wil jagen... ...zou je gewoon... Goh, ik, ...ik verzin het ene gouden idee na het andere... <lacht> ...om ervoor te zorgen dat we niet met al die bejaarden komen te zitten... He, ...die waar je in bal aan hebt, die niet meer werken... ...vooral nu we dan van de rem moeten... ...die gaan we allemaal gratis sigaretten en sigaren aanbieden. En om ervoor te zorgen dat we een beetje werkers hebben over 18 jaar... ...gaan we dus gewoon eh, één keer per vier weken... ...zetten we gewoon twee avonden de elektriciteit uit. Nou, dit is echt bevolkingspolitiek waar nog nooit eerder aan gedacht is. Misschien kunt u dat in wat ruimere kring gaan verspreiden... Ja, de Hofstadgroep Samier A, nou weet ik het weer, Samier A. Ik hoor nog iemand op het journaal zeggen, Samier A is staatsvijand nummer 1. En ik weet nog dat ik dacht, misschien zei ik het zelfs, dat weet ik niet meer. Nou, als Samier A staatsvijand nummer 1 is, dan zal het zo'n vaart niet lopen in Nederland en... Dat blijkt ook daadwerkelijk het geval te zijn, dat is u waarschijnlijk volstrekt ontschoten, maar een paar maanden geleden heeft de huidige directeur van de AIVD gemeld dat er in Nederland helemaal geen radicale jihadisten waren, waardoor ze een beetje met de gebakken peren zitten, want dat apparaat hebben ze verdubbeld, en ja, nu zijn ze er dus niet, hè? Ze hebben met een verdubbeld apparaat het hele land afgespeurd met een olielampje en er is geen jihadist te vinden. En toen zei die directeur, dames en heren, iets heel eigenaardigs. Ik weet niet of ik het er al over gehad heb. En daar is ook weer door de journalistiek geen vraag over gesteld. Omdat ze hier in Nederland niet te vinden waren, gaat de AIVD nu infiltreren in Jemen en in Waziristan. Waarbij mijn vraag toch is, wie gaan dat doen? Moeten we ons dan voorstellen dat een sympathieke, eh, volkomen witte Nederlander dan ergens in Waziristan opduikt en, en in een cafeetje gaat zitten en zegt van, dan kunt u mij misschien eh, iets over Al-Qaeda vertellen. Ja. Zijn, er hier nog, zijn er hier nog leden van Al-Qaeda in de buurt? Ja. Ja, misschien kunt u een tip geven waar de rot is waar ze in zitten. Ja, en, en, en enige kritische vraag van Journalistiek Nederland? No way. Ik zag ook in Jemen, hè, daar, je leest nog wel eens van die gekidnapte toeristen, en daar gingen dan Nederlandse AIVD-agenten boven Sanaa in het gebergte in die tribale samenlevingen infiltreren. Ik moet zeggen, ik, ook, ik dacht bij die directeur, als jij daar nou eens mee begint. Ja, hè, ja je moet een voorbeeld geven als leidinggevende, hè. Ja, dus in feite kreeg Wilders door die gebeurtenissen van het die akelige en ellendige gebeurtenissen, want ellendig was het wel van het najaar van 2004, de wind in de zeilen. En, en we hebben natuurlijk sowieso, en in Nederland, maar ook elders de gevaren van het terrorisme, van het islamitisch terrorisme, schromelijk overdreven. En dan zegt hij natuurlijk, ja maar Madrid en Londen en... Maar als u het allemaal bij elkaar optelt is het natuurlijk incidenteel. Nooit op het niveau van 9-11 in feite. En als er nou iets gebeurd is sinds die tijd is dat het islamieten hebben andere islamieten opgeblazen. Dat, dat moeten we zeggen. Daar hebben ze echt niet afgelaten of het nu Irak is of Pakistan. Daar zijn ze meesters in. Maar ja dat was niet de bedoeling en dat was ook niet de voorspelling. Na 9-11 in feite is het dus 100% meegevallen. En ja... U zult natuurlijk zeggen, maar ze rekenen op Schiphol toch eigenlijk elke twee weken wel wel enkele levensgevaarlijke jihadisten in. Maar daar blijkt altijd van na drie dagen dat het brave mannen waren die van niks wisten. Hè? Je durft nauwelijks nog aan boord te gaan. Voordat je het weet word je ook van boord gesleept als, als levensgevaarlijke jihadist. Hè? Ja, waarom iemand trouwens zes telefoontjes aan elkaar geplakt in zijn koffer heeft begrijp ik ook niet, maar op zichzelf maakt het je nog niet tot jihadist natuurlijk, dat nou ook weer niet. In feite als u dit een klein beetje heeft gevolgd in de afgelopen jaren, juist misschien omdat u van nature een zorgelijk gestemd bent, dan weet u dat eigenlijk of ze zijn totaal incompetent, denkt u aan die samenzwering in Canada van, van radicale islamieten, die elkaar wekenlang gemaild hebben met de vraag, dat wanneer de aanslagen waren geslaagd, wie dan de premier van Canada hoogst persoonlijk het hoofd zou mogen afsnijden. Nou kan ik u een tip geven, dames en heren. Mocht u plannen in deze richting hebben, eh, ga dan niet uitgebreid mailen erover. Dat is niet handig. Hè? Dat is niet... Het zijn altijd zulke ontzettende klunzen. Weet u nog dat die tweede aanslag in Londen mislukte? En die man, die dat op... de chef ervan, die vluchtte naar Italië, naar zijn broer. Maar hij belde elk uur met zijn broer in Italië, heb ik een tweede tip voor u. Als u terrorist wil worden, gooi uw mobiele telefoon weg. Ik kan het u nou niet technisch uitleggen, daar is het de avond niet voor, maar de mobiele telefoon werkt op een zodanige manier dat de autoriteiten vrijwel precies tot op de meter kunnen nagaan waar u zich bevindt op het moment dat u opbelt. Dus zodra deze jongen in Roma, rivier, dat weet ik waar het was, is die door de autoriteiten ingerekend. Dus niet mailen, niet mobiel bellen. He, u hebt drop-off punten waarbij u een briefje achter een paaltje legt en zo. Dat is de manier waarop u dit aan moet pakken. Nou ja, u kunt dus voor tips kunt u het bekende handboek voor de terrorist van M. van raadplegen. Ik werk nog aan een zeer vermeerderde druk waar ook de laatste ervaringen zijn uh, meegenomen. Uh, in februari 2006 richt Wilders de Partij voor de Vrijheid op, de PVV. Ik zeg nu partij, ik doe altijd fout, het is dus zoals u weet geen partij. Het is een beweging die één lid heeft, namelijk Geert Wilders. En dat komt natuurlijk voornamelijk omdat hij leergeld heeft... Uh, Betaald in de zin dat hij geleerd heeft van de LPF. Dat zal hem niet gebeuren. Hij is een uitgesproken controlfreak. Dus hij probeert eigenlijk het hele bedrijf in één hand te houden. Hoe lang hem dat zal lukken, dat moeten we in feite maar afwachten. Verreweg het belangrijkste programmapunt van de PVV was en is... niet waar die obsessieve ideologie die... Eh, Ten doel heeft de strijd tegen de islamisering te voeren. Die naar het idee van de PVV en, en intellectueel verwante types in feite van een hoge urgentie is. Want als het nu niet gebeurt dan zullen we over een jaar of 20, 25 allemaal geïslamiseerd raken. Daarvoor moet in feite eh, de islamitische minderheid in Nederland systematisch gediscrimineerd en een maatschappelijk buitenspel worden gezet, want anders gaan ze ons namelijk islamiseren. Het probleem daarbij is dat dat alleen kan als je de Nederlandse grondwet vrij grondig verandert. Vandaar ook dat in het programma van de PVV staat dat een reeks van fundamentele grondwetsartikelen dienen worden opgedoekt of te worden herformuleerd. En dat is artikel 1 natuurlijk, dat we onder gelijke omstandigheden gelijk behandeld. ...dienen te worden, daaraan gekoppeld zit over een discriminatieartikel zoals u weet. Uh, hij wil dat, Wilders wil dat vervangen door een artikel... ...waarin de joods-christelijke humanistische traditie wordt geformuleerd als het grondbeginsel van onze samenleving. U begrijpt, dat lijkt me nog een stuk erger dan wat er nu staat. Hè? Ik heb het, dacht ik, al gehad over die joods-christelijke humanistische traditie... He, waarbij allerlei andere tradities, uh, ja het laatste waar we op zitten te wachten toch is. Uh, nou, het lijkt mij een hoogst ongelukkige zaak als dat zou gaan gebeuren. Maar u begrijpt, dat gaat niet gebeuren. Vanzelfsprekend moet artikel 6 opgedoekt of aangepast worden. Want in artikel 6 staat dat we godsdienstvrijheid hebben in Nederland, Dat iedereen de godsdienst mag beleiden die die graag. Wil beleiden. En die mag dan ook de godshuizen voor oprichten. Die die graag wil oprichten. Vandaar dat het toegestaan moet zijn. Om moskeeën te bouwen in Nederland. En waarom niet. Ik bedoel we hebben in Nederland. Ik wou gaan zeggen honderden kerken. Maar waarschijnlijk duizenden kerken. Zoals het, als het er al niet tienduizenden kerken zijn. Zoveel dat we totaal niet weten. Wat we ermee aan moeten. Ja we zetten er appartementjes in. Culturele stichtingen. Want ja. God is niet alleen uit Jorwert vertrokken, maar God is eigenlijk vrijwel uit alle kerken vertrokken, behalve diegene met die voetbalpastoor. Ja, daar is die nog. Het schijnt dat God een enorme liefhebber van het voetbalspel is. Dat is bij mijn weten de enige Nederlandse kerk die elke zondag vol zit. Het is wel een nuttige tip hè, voor, voor, voor andere eh, religieuze leiders, dat als je nou maar in zo'n... Oranje gewaad optreedt en je maakt dat van die dribbelbewegingen en zo. Dan, dan komen de gelovigen wel. En dat verbaast mij niet eigenlijk. Hè? Dat verbaast mij niet. Het zou mij niet, ook niet verbazen als... Nou ja, Van Gaal bijvoorbeeld, als dat, die, die zou ook een godsdienst kunnen stichten. Hè? Zonder enig probleem. En, en als die spontaan ten hemel zou varen, zou mij ook niet verbazen. Moet ik u zeggen, hè. ...samen met Clegg en Zeedorp waarschijnlijk, hè. Ja. ja, en bovendien artikel 23, waarin in Nederland uh, in feite het recht wordt gegeven... ...om op godsdienstige basis georganiseerde scholen te exploiteren. Hè, dat is ook al die drie artikelen wil Wilders afschaffen. De kans natuurlijk dat dat gebeurt is gelijk aan nul... Niet alleen omdat alle andere partijen natuurlijk niet zullen wensen dat er gedriefeld wordt met de grondwet. Maar daar is in feite in praktische zin natuurlijk nog een veel interessanter bezwaar. Dat juist door de versplintering van de Nederlandse politiek de kans dat we onze grondwet gaan veranderen op korte termijn. Die is verwaarloosbaar klein. In de zin natuurlijk dat, dat je voor de grondwetswijziging twee keer twee... ...maal een derde meerderheid moet hebben om zo'n wijziging tot stand te brengen... ...dat zit er in de naaste toekomst niet in. Houdt u dit trouwens in gedachten Dat de kans dat we de grondwet gaan wijzigen op een zodanige wijze... ...dat in feite de PVV en zijn medestanders in staat zou zijn... ...om de moslimminderheid systematisch te discrimineren en buitenspel te zetten maatschappelijk... ...die kans is in feite verwaarloosbaar klein. Houd dat in gedachten. Um, de PVV was aanvankelijk zeer conservatief wat betreft de verzorgingstaat, maar heeft in de afgelopen twee jaar, tweeënhalf jaar, een, een soepele tournure gemaakt. Omdat het toch een beweging is die door één persoon wordt geleid, valt het ook totaal niet op, want dan heb je ook geen... Tegenstanders en in feite is de PVV een pleitbezorger geworden van het grotendeels in stand houden van de bestaande verzorgingsstaat. Dit ongetwijfeld naar analogie van de Deense Volkspartij die in feite een vergelijkbaar standpunt aanhangt. En ik denk zelf dat dat electoraal een prachtige mix is. Dus je bent tegen de moslims, je bent tegen de Europese Unie en je bent voor het behoud van de traditionele arrangementen van de verzorgingsstaat. Voor het bange en onzekere deel van de bevolking is dit een praktisch ideaal mengsel. Echt, je had het niet handiger uit de mix kunnen krijgen dan op deze wijze. Nu even die kwestie van die, het gevaar van de islamisering. Eh, Wilders en anderen want hij heeft dat gedeeltelijk gedestilleerd uit de fobieën van allerlei buitenlandse denkers en, en, en figuren, hij heeft het niet allemaal zelf bedacht en nogmaals de hoofdimpuls is afkomstig van Fortuyn, leest u dat boekje wat ik besproken heb tegen de islamisering van Nederland. De islam is een oorlogszuchtig systeem, het is ook in zijn opvatting geen godsdienst, maar het is een politieke ideologie, dat is natuurlijk onzin voor hele bepaalde radicalen wordt het gehanteerd als een politieke ideologie, maar voor de overgrote meerderheid van de islamieten is het doodgewone godsdienst, waar ze bovendien helemaal geen bijzonder fanatieke aanhangers van zijn. Ik weet niet of ik dat ook al uitgelegd heb, maar 75% van de Nederlandse moslims gaat zelden of nooit naar de moskee en voor die lui is, is in feite de Ramadan net zoiets als het kerstfeest voor ons. Het, de Koran, in feite het, het heilige boek van de islam, in, vergelijkt uh, Wilders altijd met Mein kamp. Ik moet u zeggen dat ik mij altijd heb afgevraagd of die een van beide boeken ooit serieus heeft gelezen. Uh, ik moet zeggen, ik heb wel wat in Mein kamp gelezen, maar nooit iets in de Koran. Maar het zou mij sterk lijken als het vergelijkbare werken zouden zijn... Ik zie dat niet zo zitten. Maar u begrijpt wat een prettige gelijkschakeling dat is. Het grootste historische angstbeeld is natuurlijk het national-socialisme En vandaar dat boek van Hitler. Dat gedicteerde boek van Hitler, Mein Kampf. Ja, ik dacht vroeger als kind altijd mijn Kampf. Maar eh, hoewel je dat vroeger het Nederlands kon zeggen. Maar het is natuurlijk mijn strijd. Dat zult u begrijpen. Waarin Mohammed door hem... Ook, ...ook wordt gezien als een, een, een barbaar, een moordenaar, een pedofiel. Nou, als u denkt wat is er verschrikkelijk... ...dan heeft hij dat in feite op, op Mohammed geplakt. En nu is de, de theorie eigenlijk... ...dat de islam uit is op mondiale dominantie. Dat de bedoeling is dat de hele wereld op relatief korte termijn... ...zal worden gedomineerd door de islam. Waarbij natuurlijk de onderliggende hypothese is, suggestie dat dat een, een centraal geleid proces is. Dat is natuurlijk niet zo, dat begrijpt u ook wel... maar dat is in feite steeds de onderliggende hypothese. Hij ziet ook, op zichzelf heel opmerkelijk... de moslims in bijvoorbeeld West-Europa... die ziet hij als de settlers. Hè, die, voor hij, u weet hij is volledig geobsedeerd door Israël, hij is een sympathisant van de orthodoxe settlers op de Westbank en hij interpreteert de in Europa en elders aanwezige moslims, de immigranten, die typeert hij als settlers. En dat komt natuurlijk omdat hij weet wat de settlers op de Westbank willen, namelijk het inpikken van de Westbank op, op de langere termijn. Zo ziet hij ook in feite de aanwezigheid van die immigranten in Europa en elders afwijten als een vijfde kolonne. Overigens ook een term waarmee Fortuin begonnen is. De moslims zijn in feite een levensgevaarlijke vijfde kolonnen, die de macht wel eens zouden kunnen gaan overnemen. En de toestand is penibel. Het is niet zo dat dat zo'n beetje is op de hele lange termijn of zo. En als ze zich zodanig hebben vermeerderd dat ze, dat ze gemakkelijk de meerderheid kunnen overnemen. Nee, het is echt op een relatief korte termijn. En dat is natuurlijk gebaseerd op een reeks van uitgangspunten die evident niet juist zijn. Uitgangspunt 1 is natuurlijk, daar hebben we het eerder over gehad, ze planten zich voort als de konijnen. Dat doen ze dus niet dat allemaal dat dat zo was, maar uit de cijfers blijkt dat ze dat in feite niet doen. Dan is natuurlijk de theorie bij Wilders dat in feite gematigde moslims niet bestaan. Dus die 75% lijkt wel gematigd, maar die doen net alsof. Dat zijn meesterlijke toneelspelers, die zich in het dagelijks leven niet waar heel gematigd en rustig en kalm voordoen, maar ze hebben de voordeur nog niet achter zich gesloten of ze houden schijngevechten met hun kromzwaarden. <lacht> zodat ze die ter zijner tijd als het bevel wordt gegeven, ja door wie dat is niet helemaal duidelijk, maar dat ze die ook daadwerkelijk kunnen hanteren. Eh, en dat, hij zegt gematerde moslims bestaan niet... Want de gematigde moslim is geen moslim en dan word je ook uit de moslimgemeenschap gegooid. Dus per definitie is iedereen die zich moslim noemt, is een radicale moslim. Ja, ja, ja. Oh, stel voor dat je dat voor christenen zou. Maar ik begrijp ook nooit waarom zo'n, hè, de joods-christelijke traditie... En daar staan de moslims volkomen buiten, terwijl in feite al die grote godsdiensten heel goed met elkaar vergelijkbaar zijn en eigenlijk geen principiële verschillen vertonen. Ja, u zit me een beetje achterdochtig aan te kijken, maar ik geef u maar, stel u eens voor dat door, door dit kabinet en door Maxime Verhagen de CDA weer de grootste partij van Nederland wordt met 51% van de stemmen. 51%. Wat denkt u dan dat er gaat gebeuren? Precies hetzelfde als wat ons overkwam tot 1967. Toen ze, tot 1967 hadden ze de meerderheid. En dan word je in feite de levenswijze der christenen, dan word je ook opgedrongen als je zelf helemaal niet christelijk bent. U wilt misschien wel eens een vers broodje eten op zondag. Hey, zo zijn wij niet getrouwd. Dat gaan wij niet doen. Dat gaan wij niet doen. En zo kan ik u nog tal van andere voorbeelden geven. Hè? Ook al die vrijgevochten vrouwen en zo. Daar heb ik het ook helemaal niet op. Hè? Die, kunnen, die, die gingen ook per slotverrekening met een doekje op hun hoofd naar de kerk hè, op zondag. Hè? Onze zwaar gereformeerde meisjestudenten. Die zo zwaar gereformeerd zijn. Dat ze niet naar die christelijke verraders van de vuur willen. Maar liever bij Heiden in Utrecht studeren. Die hebben ook allemaal jurken tot op de enkels aan. Hè? Want de knie is al zo'n... ...gevoelig gewricht. Dat is het wonderlijke, dat, dat het uit elkaar wordt getrokken... ...terwijl er in feite nauwelijks principiële verschillen zijn. Uh, ja... De rare getallen. Want de rare getallen zijn nodig om de dreiging groter te maken dan die daadwerkelijk is. Ik geloof dat ik het ook al heb gehad over de kwestie van die 54 miljoen moslims die in Europa aanwezig zijn. Die zijn er in Europa helemaal niet. Althans als we Europa definiëren als de Europese Unie. Als we Europa definiëren als een gebied wat doorloopt tot de oeral. Ja, He, dat is de grote overeenkomst tussen Charles de Gaulle en Geert Wilders. Waarschijnlijk is hij daar ook een warme bewonderaar van, neem ik aan. En zelfs als er 54 miljoen zouden zijn, dan zou dat net 10% zijn van minder dan 10% van de Europese bevolking. Dus ook daar geldt weer. Het is en blijft een, een wonderlijk soort van afwijking. En wat nog veel gekker is, dames en heren, dat zoveel mensen dit voor een reële mogelijkheid houden... He, dat een minuscule minderheid, want bij 5% kun je toch niet van een ander spreken dan van een betrekkelijk kleine minderheid... He, ...in staat zou zijn om in Europa, in de Verenigde Staten, niet waar, over te gaan tot een proces van, naar ik aanneem gedwongen, islamisering. He. Kijk, bij die Jehovah getuigen die kunt u van de deur sturen en zeggen van, nou ik hoef niet zo, de wachttoren, ik heb hem vorige week ook al gelezen... He. Maar nu worden je dan, komen ze gedwongen binnen. Het, het is een, een wonderlijk soort van paranoia. Waarvan ik de attractie dames en heren volstrekt niet begrijp. Maar daar ziet u aan dat er aan mij ook van alles mis is. Dat ik het helemaal niet eens begrijp. He? Want dan zit je met een als je nog kan. Kijk verhagen kan ik begrijpen. Ja u zult zeggen hoe is het gods mogelijk. Maar ja verhagen kan ik begrijpen. Maar van Wilders begrijp ik niets. Althans, als hij als meent wat hij zegt, dan begrijp ik er helemaal niets van. Hoe je aan zulke onzin kan geloven, het is mij een totaal raadsel. Ja, en dan zit die arme Hans Jansen, die zit daar schuin achter hem tijdens dat proces, ook iemand die werkelijk totaal de weg kwijtgeraakt is. Um, gelukkig dames en heren, want zo formuleert Geert Wilders, het bestaan Israël en de Verenigde Staten, want dat zijn eigenlijk de laatste moedige bastions van de strijd tegen de islam, omdat eigenlijk heel Europa in handen is van laffe elites die om redenen die ook nooit precies worden uitgelegd, ...ons graag willen uitleveren aan de islam. Waarom die laffe elites dat zouden willen doen. Of ze ervoor betaald worden of dat ze eigenlijk in het geheim al zich tot de islam hebben bekeerd. Dat zijn allemaal dingen die ons nimmer worden uitgelegd. En in allerlei opzichten is natuurlijk deze... Paranoia, want ik denk dat je het wel zo kunt beschrijven, is het debat over deze kwesties in toenemende mate gaan beheersen. Ik zal u daarvan een praktisch voorbeeld geven. Op een goed moment heeft de Kamer besloten om een onderzoekje in te stellen naar eh, de situatie van de moslimimmigranten in Nederland. Dat heeft de commissie Blok heeft dat onderzocht. Diezelfde Blok, die nu leider is geworden van de VVD. En ook iemand die dus in principe beter weet, want de commissie Blok eh, die rapporteerde dat dat idee dat de integratie in Nederland volledig mislukt was, hè, dat was ook, is ook, hoort ook tot de gangbare opvattingen, de integratie vindt niet plaats, is mislukt, waarom, zult u begrijpen, omdat al die moslims in het geheim enorm radicale moslims zijn. Nee, rapporteert de commissie Blok, het gaat eigenlijk met de integratie vrij redelijk. Het enige wat ze wel rapporteerde was dat alle regeringspolitiek ten aanzien van integratie weinig effectief is. En ik denk dat dat voorkomen juist is. Je moet dat simpelweg overlaten aan het historische proces. Dat rapport werd aangeboden aan de Kamer. Wat zei Maxime Verhagen onder andere, want hij was de enige niet, dat was voorkomen onjuist dat rapport. Zijn eigen commissie, een commissie van de Tweede Kamer rapporteert het valt wel mee... Zozeer zijn we meegezogen, nietwaar geraakt, in de schaduw van deze paranoïde obsessie... ...dat we helemaal niet meer geloven als er gerapporteerd wordt dat het wel meevalt. He? Hij zei niet, ze zijn allemaal tip top. He, ze zitten de hele avond aan Paul de Leeuw te kijken. Dat zei hij niet. He? Ja, de vraag is natuurlijk, wat is maximale integratie in Nederland? Wat moet je daarvoor doen? Ja, dat is een heel, dat is een gewetensvraag eigenlijk, hè. Bent u zelf al maximaal geïntegreerd? Vraag ik mij af. He? Zou je Nederlanders niet? Was er ook niet heel even... Uh, ik geloof dat verdonk op de vingers werd getikt... ...omdat ze in principe de immigranten... ...voor zover die natuurlijk een groot deel zijn die Nederlanders geworden... Uh, op ...die zouden ze dan toch onderwerpen aan gedwongen integratie... ...maar dat, dat kon natuurlijk ze niet. Zei de rechter, als discriminatie, ligt zeer voor de hand... En toen heeft ze heel even met het, met het plan gespeeld om alle Nederlanders te onderwerpen aan het integratieproces. Daar was ik een groot voorstander van. Ten meer omdat gebleken was dat die, dat die integratietoets die was voorgelegd aan middelbare scholieren. Die waren in overgrote meerderheid gezakt voor de integratietoets. En nu was mijn plan dat we zouden dat aan de hele bevolking voorleggen. ...en iedereen die niet zou slagen... ...zou verplicht moeten emigreren naar België. Was mijn plan. Ik was ervan uitgegaan dat ik zou slagen. Omdat ik ook in de kwaliteitskrant heb, had gelezen alweer jaren geleden... Er was een, een hoge vrouwelijke ambtenaar verantwoordelijk voor dit beleid... ...en toen vroeg de journalist aan haar... ...moeten ze ook iets van Torbekke weten? Ja, zei zij toen althans volgens de kwaliteitskrant, ook het organisch staatsrecht van Torbekke, daar moeten ze iets van weten. En zelfs in zo'n ontwikkelde zaal als deze, denk ik dat u dolblij bent met de volgende mededeling, dat ik niet doorga over het organisch staatsrecht van Torbekke. Dat is nogal een vrij lastig thema, kan ik u verzekeren. En toen dacht ik ineens aan mezelf, ik zag een analfabete Marokkaanse vrouw van 58 voor mij die uh, uit moet leggen wat het organisch staatsrecht van Torbeck is. Maar ik realiseer natuurlijk ook dat de modale PVV stemmer leek mij ook niet zo'n deskundige op het punt van het organisch staatsrecht van Torbeck. Dus het is maar zeer de vraag wat integratie is en of u voldoende geïntegreerd bent. Niemand die het weet. Ik ben bang, eerlijk gezegd, dat als het gaat om kennis van ons staatsrechtelijk bestel, van onze grondwet, van onze rechtsstaat, van onze politieke en culturele geschiedenis, dat het overgrote deel van de Nederlandse bevolking zou zakken als een baksteen. Hey. Eigenlijk is er maar één onderdeeltje van de integratietest waar ik zou zakken, dat is de voetbaltest. <lacht> En waar natuurlijk de hele rest van de bevolking met vlag en wimpel zou slagen. He, want dat is eigenlijk het enige onderwerp buiten Geert Wilders wat ons in Nederland nog iets interesseert. Um, hoe is het mogelijk? Het is ineens half tien. Terwijl ik nog lang niet klaar ben. Ja, sorry, het spijt me. De een laatste avond moet u even doorzetten. Het is niet anders. Pas als de eerste flauw valt vanwege zuurstofgebrek, dan ga ik stoppen. Um, ja, maar goed, ik geloof dat ik zijn paranoia eigenlijk wel vrij duidelijk heb beschreven. Ik geloof dat uit onderzoek blijkt... ...mee me te herinneren dat onderzoek aantoont dat 80% van de motivatie om op de PVV te stemmen... ...wordt veroorzaakt door xenofobe angsten. Laten we het zo ruim mogelijk formuleren. Het idee, waar moet het heen met het vaderland als allerlei mensen hier maar komen wonen... ...waar we niks mee te maken hebben, die niks van Nederland begrijpen... ...en die, die niet weten wie Louis van Gaal is. Dat, dat, ja, dat, is zo, dat is zoiets droevigs, daar word je helemaal akelig van. Ik denk overigens zelf... Dat de PVV, en dat sluit natuurlijk aan bij het betogen over het populisme in de ruimste zin. Het is een populistische partij, dat blijkt uit de retoriek en uit de verbale provocatie uit het theater. De partij vertoont alle wezenstrekken van het populisme. Maar er is natuurlijk, zijn natuurlijk meerdere motieven, denk ik, voor om een PVV te stemmen. De PVV is ook een tegenpartij. De PVV is een partij die door vele stemmers op die partij wordt ervaren als een partij die niks moet hebben van het establishment in Den Haag. Waardeloos, allemaal zakkenvullers, klets, maar jongens. De PVV is ook een partij, en dat geeft natuurlijk wel te denken, die eigenlijk een groot deel van zijn aanhang recruteert uit de randgebieden van de natie, uit het perifere Nederland. He, Kijkt u maar eens naar... De, de, de stemmingen in, in de periferie van Nederland staan zelfs Vlaanderen. Fantastische stempercentages voor de PVV. Limburg, ik hoef het u niet uit te leggen. Hè. Dat wormvormig aanhangsel van de natie. Wat ons in alle denkbare opzichten een eeuwigdurende ellende bezorgt. Maar natuurlijk ook gedeelten van Brabant. En wonderlijk genoeg... Als u verder kijkt zult u zien dat zelfs bijvoorbeeld in Oost-Groningen, de drie noordelijke provincies waren traditioneel zeer radicaal linksstemmend. Ook in Oost-Groningen vind je stembureaus met een relatief hoge opkomst van de PVV. Dat zijn al die gebieden, dames en heren, waar dat overheidsrapport over ging van een paar maanden geleden... Nederland bestaat uit drie gebieden, het kerngebied van de Randstad, het overloopgebied van de Randstad. Dat is Ede, Veenendaal, Apeldoorn, Amersfoort, snelgroeiende kernen in feite even buiten de Randstad. En perifeer Nederland wat leegloopt. Als u 18 bent en u woont in Hulst, dan weet u niet hoe snel u weg moet komen uit Hulst. En u trekt naar de Randstad. Ja dat is heel zielig voor Hulst, maar... En hetzelfde geldt voor Bellingwolde. Als u ooit in Bellingwolde bent geweest, dan begrijpt u dat daar een soort natuurlijke, alles dominerende impuls in staat van hoe kom ik hier weg, ja. Daar is natuurlijk ook weinig werk, daar zit geen economische dynamiek in. Dat geldt ook voor grote delen van Limburg. Dus dat is nog wel. Dus u ziet dat er wel een zekere gelaagdheid zit in de. Laten we zeggen in de redenen waarom men PVV stemt. Het is een tegenpartij. Het is de partij van, van deze lui. Hè? Dat is voor onvrede. Want het is nooit helemaal duidelijk waarom men eigenlijk zo ontevreden is. Maar het bestaat en speelt een rol. Ja. Uh. Laat ik even overstappen naar de actualiteit. Wilders wordt algemeen beschouwd als de winnaar van de verkiezingen van 2010. Dat heeft geleid, zoals u weet, tot de coalitie die ik al even heb genoemd in het voorbijgaan. En de grote vraag is, doen wij daar verstandig aan, ja of nee? En u heeft gezien dat de scheiding der geesten in Nederland dwars door de bevolking heen loopt. 50% is ervoor en 50% moet er niet zo verschrikkelijk veel van hebben. Wat in feite precies representeert 74 tegen 76. Ja, al die mensen die op GroenLinks een D66 hebben gestemd... mag ik die nog eens even inpeperen als u een klein beetje had nagedacht... en strategische keuze had gemaakt. Dan hadden we met deze ellende niet gezeten. Dank u wel. Ja. Er is niet zo suf om uw stem te laten afhangen van de partij waar u het het meeste mee eens bent. U moet denken, altijd moet u in Nederland denken aan de coalitie die mogelijkerwijze tot stand zou kunnen komen. En aan de partij die mogelijkerwijze de grootste wordt en daardoor in de Nederlandse situatie nog eenmaal altijd de leiding heeft bij het formeren van een nieuw kabinet. En u weet, er zijn mensen die zeggen... Uh, ...isolament van de PVV, dat zou de beste oplossing zijn. Daar ben ik een voorstander van. Ik vind het een principieel verwerpelijke partij. Daar moet je niks mee te maken hebben en die moet je dus dan maar apart zetten. Wordt er wordt altijd gezegd, ja maar anderhalf miljoen mensen hebben erop gestemd. Hoezo? He, die hebben ook wel eens op de SP gestemd. Daar hebben we ook nooit iets mee willen doen. Dus wat dat betreft zie je kijk niet zo goed in waarom dit een apart geval zou zijn. He, dat is bij een duister. En we hebben natuurlijk een goed voorbeeld van... Wat een politiek van, van isolement, van cordon sanitaire zou kunnen opleveren, namelijk Vlaanderen. He, het Vlaams blok, het Vlaams belang tegenwoordig. Daar waren wij Nederlanders altijd kritisch over, want wij zeiden: kijk, wij hebben de LPF in de regering gehaald en zie wat er gebeurd is. He, ze zijn in no-time afgebrand en duidelijk is geworden dat het in feite geen maar geen uitvoerbaar programma is dat je er in feite geen bal aan hebt. Dan die luidt dat ze alleen bepaalde gevoelens van ongenoegen tijdelijk kunnen vertolken en politieke vorm kunnen geven. Uh, en nu zie je dat dat in feite in België gewerkt heeft. Want men is, omdat men het de, in feite door het isolement is men op zoek gegaan naar andere rechtse partijen. Die misschien ook niet gezellig zijn maar een stuk beter zijn dan het Vlaams belang. Dus je ziet het zou kunnen werken. Maar de andere groep zegt van nee, laten we nou naar ze luisteren, laten we ze mee laten tellen... Hè, en eens kijken wat daarvan de effecten zijn. Dan is weer de vraag natuurlijk, moet je dat doen in de vorm van gedogen? En dat was anders niet mogelijk geweest, dat hebben we nu wel begrepen. Of dat nu vanwege het CDA is of vanwege het staatshoofd die haar carrière niet wilde beëindigen... met naast zich haar hero Brinkman op de trappen. Daar kun je je ook wel iets bij voorstellen... Ik ben helemaal geen groot sympathisant van het Koninklijk Huis, maar ja, die onzekere ongerustheid kan ik mij bij Beatrix ten dien aanzien. Wel. Dus ja, we zijn er eigenlijk helemaal niet over eens wat we moeten doen en nu is het maar afwachten geblazen wat dit gaat worden. Het is ook heel interessant dat de verwachtingen, die zijn eigenlijk al even gespleten als, als de... Als de principiële opvattingen, want er zijn genoeg mensen, blijkt uit opinieonderzoek, die geloven dat dit kabinet daar niet lang zal zitten. En er zijn ook mensen die zeggen, nou ja, ze hebben zoveel geofferd. He, ze hebben zozeer hun hele politieke toekomst afhankelijk gemaakt van deze zaak, dat het waarschijnlijk nog wel eens een hele tijd zou kunnen gaan duren. Wat kunnen we daarvan zeggen? Eigenlijk helemaal niet veel, want... Uh, je kunt incidenten nooit voorspellen. Ze kunnen er vier jaar zitten. Denk aan die waardeloze club van Acht Wiegel. Een van de meest waardeloze kabinetten die we ooit gehad hebben. Met zes dissidenten van de kant van het CDA. En ze hebben de rit uitgezet. Dit is een kabinet wat mijn grote sympathie heeft op het punt van de bejaarde participatie. Dat heb ik u al duidelijk gemaakt. Het is een regeerakkoord werkelijk van Jan Doedel. Ik ga daar nou niet gedetailleerd te pin, daarvoor is dit de plek niet. Maar jongen, jongen, jongen, als je nou al die weken onderhandelt over een regierakkoord... en je produceert zo'n waardeloos werkstuk... maar ja, denk weer aan van Acht Wiegel. Hè? Denk daar weer aan. Het zegt niet zo, de kwaliteit van het regierakkoord... zegt ook weer niet zo verschrikkelijk veel. Uh, ten slotte... Moeten we iets zeggen over het populisme? Ik denk eerlijk gezegd, en ik hoop dat duidelijk gemaakt te hebben... ...dat de parlementaire democratie min of meer permanent begeleid wordt door het spook van het populisme. En dat onder de juiste omstandigheden dat spook als het ware vorm kan krijgen... Als het, als het op een of andere manier een politieke leider vindt die het vorm kan geven... ...en die een brede groep van mensen aanspreekt door zijn charismatische talenten... ...in Nederland was dat vanzelfsprekend Pim Fortuyn. Denk aan het verschil tussen Jan Maat en Pim Fortuyn. He, kijkt u maar naar zijn filmpje van Jan Maat op het, op het internet, op YouTube... ...dan ziet u direct ja, waarom dat helemaal niks geworden is. He, dat die, ja... Maat, ...die stelde dat, sterker nog, als je Jan Maat ziet... ...dan krijg je een enorme drang om het meteen weer uit te zetten eigenlijk. En, en, en Fortuyn had ongetwijfeld talenten. Dus als, het, als er om wat voor reden dan ook gevoelens van ongenoegen zijn... ...over de parlementaire democratie... ...die je altijd concrete vorm kunt geven door erop te wijzen... hoe ...hoezeer die parlementaire democratie in allerlei opzichten... ...niet verschrikkelijk goed de volkswil als er zoiets bestaat, want dat is eigenlijk niet zo. Representeert die klachten, die kun je altijd wel vorm geven over de parlementaire democratie. Het probleem is natuurlijk en dat treft ook de populisten, dat treft eigenlijk ons allen. Je kunt wel klagen over de parlementaire democratie, over de traagheid en over het gebrek aan daadkracht en over van alles en nog wat kun je klagen, maar we hebben geen alternatief, hè? Wat, wat zou het alternatief in hemelsnaam moeten zijn? Een soort plebiscitaire democratie of, een, of zoiets als een Californië... waar je bij het minste of geringste een, een, een referendum over van alles en nog wat kunt houden. Daar heb ik het geloof ik ook over gehad. Er zijn geen alternatieven. En als wij over de afgelopen 200 jaar kijken... laten we zeggen dat onze moderne politiek begonnen is met de Franse revolutie. Als we over de afgelopen 200 jaar kijken zien we dat eigenlijk alleen... ...solide, gefundeerde parlementaire democratieën... ...waarbij vaak eerst de rechtsstaat vorm heeft gekregen... ...daarna pas de democratie... ...die functioneren ook op lange termijn eigenlijk... ...veel efficiënter dan je wel zou denken. Ga nou eens terug naar Torbek. Ja, ik zal niet over dat organisch staatsrecht beginnen. Ga nou eens terug naar Torbek. En kijk eens dus hoe Nederland geregeerd is... Van 1848 tot op de dag van vandaag. Ja, dan kunt u... U kunt allerlei brokkenpiloten vinden. U kunt allerlei fases vinden dat er een waardeloos kabinet aan de macht was. U kunt van allerlei vinden. Maar over de hele linie... Vergelijk het eens met landen met dictaturen of met Afrikaanse landen. Oh, Vergelijk het ergens mee en dan zult u toch onvermijdelijkerwijs tot de conclusie komen... En ...dat in feite de parlementaire democratieën van de kleine Noordwest-Europese landen... ...zich volstrekt superieure regeringsvormen hebben betoond. Zit u hier niet heel tevreden en met het een na hoogste inkomen per hoofd in de Europese Unie... ...u kunt straks min of meer veilig, nou ja, veilig. Want u weet, daar zijn de populisten ook meesters in. Het is hier, gaat u maar niet onder de dom door, want... Ja, het is daar donker en je weet maar nooit wat je kan overkomen. Ja, dus ik zou willen pleiten voor de parlementaire democratie, maar ik zou u ook duidelijk willen maken dat, dat onder omstandigheden dat populisme vrij sterke emoties vertegenwoordigt en... Het zou onzin zijn om het te verbieden. Hè? Want je moet het juist als het ware vorm geven. of, of een, een parlementaire vertegenwoordiging geven. en dan moet je met dat verschijnsel in discussie gaan. Je moet Wilders niet voor het gerecht halen. dat is volstrekt nutteloos. en dan kan hij daar fijne slachtofferrol gaan zitten spelen. onder leiding van die andere begaafde toneelspeler. Eh, die Bram Moskowitz. ja, een geniale acteur. die kan zo door naar het Nederlands toneel. Doet het ook geweldig op televisie, by the way. Ja, dus de, ja ze moeten vertegenwoordigd zijn maar je moet met ze in debat en ik zie totaal niet in waarom je in dat debat niet zou kunnen besluiten wij vinden jullie standpunten principieel eh, afstotelijk en volstrekt in strijd met alles wat, wat naar ons gevoel van wezenlijke betekenis is voor de rechtsstaat en de parlementaire democratie en daarom zou ik zeggen ga jullie maar in het, in, het, in het wachtkamertje zitten tot je fatsoenlijke standpunten hebt ontwikkeld en dan mag je dan mag je meedoen, helemaal geen probleem. Dus kortom, dames en heren, er zijn geen bruikbare alternatieven voor de parlementaire democratie. Hoe was het ook weer, niet drie hoeraatjes voor de parlementaire democratie, maar heel bescheiden twee hoeraatjes voor de parlementaire democratie. Dank u wel. Allemaal hartelijk dank voor uw aandacht en uh, Maarten van Rossum ook uh, hartelijk dank. Dan is er nu nog tijd voor enkele vragen. Dus als u die heeft, mag u uh, uw hand opsteken. Ja, sorry. Ja, hier. Hallo. Uh, u heeft een. Zal ik even wachten? Jo. Ja. U heeft in uw lezing zowel de ontstellende leegheid als de historische fundamenten van het populisme benadrukt. Mijn vraag is wat dat nou betekent voor populistische leiders. Ziet u mensen als Wilders, Kjerksgaard en Sarah Palin nu als bekwame volksmenners die dat populisme richting kunnen geven? Of als eigenlijk een soort marionetten met een beperkte houdbaarheidsdatum? Oké, dat is nogal eens een vraag. Um... Dat wisselt erg met, met eh, u, u heeft ze allemaal op één hoop gegooid eigenlijk. We weten ondertussen wel ietsje meer over de, de financiering van de Tea Party Movement. En die is eh, daar zou je deels van marionetten kunnen spreken, want die financiering blijkt wel degelijk afkomstig te zijn van allerlei min of meer onfrisse miljardairs en, en belangengroepen van het grote bedrijfsleven. Uh, dus ja, dat, dat zou je daar vol kunnen houden. Ik denk aan die Koch Brothers. Hè, die die uh, Moet u dat stuk in de in, hoe heet het, in New Yorker lezen. Waar dat uh, uit de doeken wordt uh, gedaan. Uh, bij Pierre Kjersgård denk ik eerlijk gezegd. Dat dat uh, een beweging is die van onderop is gekomen. Die, die geschiedenis is vrij complex. Want zij is weer het product van een afsplitsing van die partij. En zij is met die, met die gedoogconstructie begonnen. En ik denk zelf dat dat voor de... ...voor de populisten een aantrekkelijk model is. Hè, want je zit daar niet in. Het is voor de bestaande establishmentpartijen ook een aantrekkelijk model... ...want je hoeft dus niet met de hero brinkmannen en de Dion de Grausen... ...hoef je je, hoef je, je niet af te geven. Hè. Ja, Dion de Graus, hè, het grote geschenk van Limburg aan de natie. Hè. Dank u wel, heerlijk. Uh, maar bij, bij de Deense Volkspartij zie je toch ook dat dat zijn beperkingen heeft, ook voor de Deense Volkspartij. Want die is vrij sterk gegroeid vanaf de late jaren negentig tot bij de vorige verkiezingen. Maar ik begreep, als ik het gevolg goed gevolg heb, volg de Deense politiek ook niet op de voet. Maar ik begreep dat de groei er wel vrij duidelijk uit is omdat veel stemmers op de Deense Volkspartij in feite argumenteren, terecht, het is een onderdeel van het bestaande systeem geworden. Zoals je natuurlijk nu zou ik zeggen: moet je de PVV bestrijden door te zeggen: ja, dat is een mooie boel. Hè, jullie zouden alles anders gaan doen, een hele boel op zijn kop zetten. En, en nu hebben jullie een regering, nou. ...als je met een met speciale zoekinstallatie had gewerkt... ...dan had je niet zulke uitgesproken establishment kunnen, figuren kunnen vinden... ...als, als Hans Hille en, en, en opstel. Het is in feite een unieke collectie van, van gepatenteerde bejaarden... ...die al, al, al, al, al tientallen jaren rondlopen in bestuurlijk Nederland... ...of het nu is als burgemeesters of parlementsleden of wat, wat het dan ook maar is... Dus in die zin zou ik zeggen, ja, is, het, is het vrij lachwekkend dat je met deze regeringscoalitie revolutionaire veranderingen gaat bewerkstelligen. En ik weet niet of ik dat vorige keer al heb uitgelegd, ik dacht van wel, daarom heb ik het er net over geslagen. Maar als je natuurlijk even, ook in de kwaliteitskrant werd dat nog even goed uitgelegd, als je natuurlijk even nagaat eh, wat men dan wil doen om de immigratie verder te beperken... ...dan zie je dus dat dat eigenlijk allemaal onuitvoerbaar is... ...omdat het strijdig is of met internationale verdragen die wij hebben gesloten... ...zij het in, in de institutionele ruimte van de EU, zij het in verband met de United Nations. Dus we zijn in, aan handen en voeten gebonden. Daar kan de PVV natuurlijk wel een fijne draai aan geven door te zeggen... ...moet je eens kijken, hè. Dus we, zijn helemaal, we zijn helemaal verkocht door die laffe elite... He, aan, aan al die internationale organisaties waar we niks mee te maken willen hebben. Maar dan loop je aan. kijk, het Establishment denkt bij deze gedoogconstructie natuurlijk van nou ja, zo'n vaart zal het allemaal niet lopen. En uh, wij hebben het toch in de gaten, en de rondwet gaan we niet veranderen. Nou, een beetje, he, kijk naar het CDA-congres. Uh, maar dan loop je, als je die internationale verdragen zou willen gaan aangesteld dat, dat, dat Wilders dat zegt en dat die daardoor nog groter wordt, dan loop je aan tegen alle grote belangengroepen van Nederland die natuurlijk geen enkel belang bij hebben om ons internationaal buiten de perken te zetten. De EU is wat, ja, er is natuurlijk die rare retoriek over de EU, ook bij Geert Wilders natuurlijk, dat het handen vol met geld kost en uh, u kent die lulkoek ook wel. Ook weer zo'n punt, hoe is het toch mogelijk dat al deze halve zolen met die onzin wegkomen? Hè? Waarom zijn de media daar niet systematisch, structureel kritisch? Dat is iets wat mij ook boven de pet, ja u ziet dat vrijwel alles mij boven de pet gaat. Ja, daar zie je aan dat, dat, dat, dat je de boy zo oud dat je alle verbinding met de samenleving verliest. Hè? Ja. Ik was laatst bij een lezing waar ik vooraf werd gegaan door een meneer die een soort van dingetje in zijn hand hield. Waar hij alles maar van stond te kijken. En, uh, ik denk, wat zou dat nou toch zijn? Het was een iPad. Ik was diep onder de indruk. Ja, het was een waardeloze toespraak, maar ik was diep onder de indruk. Hè? Ik denk, zal ik ook een iPad gaan gebruiken? Hè? Dat je ook zo... Hoe kwam ik daar nou op? Okay. Ja, ik zou zeggen, als ik een PVV, laten we eens aannemen dat de PVV-kiezers ook een zekere intelligentie hebben. En niet volledig 100% vanuit de onderbuik hun politieke keuze bepalen. Dat het niet alleen maar dit is. Hè, dan zullen ze er toch achter komen. In feite zou ik althans zeggen dat die, het hele kernpunt van die partij... ...namelijk de anti-islamisering, de systematische strijd tegen de veronderstelde islamisering... ...niet uitgevoerd zal worden vanwege die grondwetsartikelen waar ik het over heb... ...die niet veranderd zullen worden. Het, het moskeeën kunnen gewoon, als u een moskee wil bouwen, heeft u interesse. Niet zo, maar goed, het zou kunnen. He, dan kunt u dat doen, er is niks tegen. De Nederlandse wetgever, de Nederlandse rechter zal daar nooit een stokje voor steken. Hetzelfde geldt voor islamitische scholen. Als die opereren in overeenstemming met de eisen van de inspectie. Dan kunt u zo een islamitische school openen. He. En nu blijkt natuurlijk ook dat het, dat het, het tegengaan van de... Wat, wat Wilders dan zo graag was, het ook weer de massa-immigratie van kansarmen noemt. Overigens, als je naar de cijfers kijkt, ook daar geldt weer. Hoe is het mogelijk dat je met dit type van propaganda wegkomt als het aantoonbaar onjuist is? Dat is dat blijft voor mij een, een, een heel erg ingewikkeld punt. Maar goed, er zal aan aan de immigratie in Nederland, dat durf ik u te beloven, er zal niets wezenlijks veranderen in de komende vier jaar. Niets. Dus wanneer komt het moment waarop de pvv kiezers zich in feite realiseert dat van de kern, van de emotionele kern van het programma van deze partij, niets, maar dan ook niets gerealiseerd zal worden? Dat is voor mij een springende vraag. Als dat over vier jaar ertoe leidt dat de PVV er nog weer tien zetels bij wint, dan weet u dus eigenlijk dat het om een pure emotionele reactie gaat. Dat het echt de tegenpartij is, hè? Ik heb, ik heb Van Koot en de bieder al bijgehaald, de thee, kan, ja, geen gezeik, iedereen rijk, He, dat, dat werk. Ja, dat zou kunnen, ik, ik sluit dat niet uit. En dan is de vraag hoe groot die beweging in potentie is. Is dat uh, ja, Tot op heden is het nooit meer geweest dan 16% in Nederland, geld voor verdronk, geld voor fortuint, geld voor wilders... Hij staat nu natuurlijk volgens Maurice de Hond op, op 30 of op 31, maar nogmaals, peilingen zijn geen verkiezingen. Hè? Dus, en dat kan bovendien als er een verkiezing komt waarbij de grote vraag is wie wordt de grootste partij, de PVV of een van de andere partijen, dan denk ik dat dat een hele andere electorale dynamiek geeft. Dan zijn er misschien zelfs groenlinksstemmers stemmers die ja, helemaal met, met de tranen over hun wangen biggelend op de Partij van Arbeid zullen stemmen. Hè? Ja, geef toe, het is, een, het is een noodlot om het te moeten doen. Maar ja, dat je Femke zo akelig in de steek laat, hè, terwijl ze zo leuk twittert. Eh, ja. Cohen, misschien had Cohen meer moeten twitteren. Eh, dus dat... Op de lange termijn ben ik eigenlijk niet zo vreselijk. Met, met misschien wel betrekkelijk optimistisch over de... Ik maak me veel meer zorgen over de kortsluiting tussen de complexiteit van het besluitvormingsproces in de parlementaire democratie en de televisie. Dan zo zie je over Geert Wilders. Dat die, is, die is zo obsessief en, en in allerlei opzichten zo extreem. Dat ik, dat ik een, een echte grote toekomst. Dat zou ik, ik zou er verbaasd over zijn. Laat ik het zo zeggen. Nou ben ik in het verleden vrij regelmatig verbaasd geweest de afgelopen tien jaar. Dus u moet er niet op varen. Maar mijn... Wat ik u eigenlijk zei over Rita Verdonk, dat is misschien op termijn wel verontrustender. Dat in feite een totale nitwit, hè? Ja, sorry dat ik het zeg, sympathieke vrouw verder, maar... Eh, die, ...die uit het niets opduikt, binnen drie, vier jaar de populairste politicus van Nederland is. In feite op grond van haar televisiepresence, dat is natuurlijk toch een hele zorgelijke zaak. ...en dat allerlei lui in feite door hun, hun charismatische optreden op het scherm... Eh, ...een fantastische politieke carrière kunnen maken, vind ik ook zorgelijk. Ik, ik vind Blair ook zorgelijk, als u dat nou toch... ...als u nou, ja, allerlei opzichten inhoudelijk en veel beter een echte politicus... ...maar toch, ja, daar zit ook een element in dat je denkt... Eh, hoe, ...hoe voorkom je dat, dat mensen... Elke keer weer achter, achter de nieuwe rattenvanger van Hamela aangaan. Hoe voorkom je het Messias-complex? Laat ik het maar zo zeggen. En dan, dat is niet alleen verdonk het Messias-complex, of, maar het is ook Obama. Daar, dacht, daar dachten ook veel kiezers van: de Heer Jezus is teruggekeerd te paarden. Ja, iets bruiner dan ze verwacht hadden, maar goed, ja. Eh, eh, ja. En wij, ja, u laat erom, maar we hebben met Cohen hebben we ook in zo'n circus beleefd, hè? Dus Cohen werd aan de, aan de volken getoond, nou, het, het bleek nou, op z'n minst een broertje van de Heer Jezus te zijn. We weten niet precies hoe dat zit familietechnisch, maar hij, hij was het, hè? En we zijn zes maanden verder en, nou, zal ik u iets geks vertellen? Ja, de meeste mensen zijn toch maar naar de trein toe. U mag wel oppassen, want ze hebben weer de winterdienstregeling. Ze hebben besloten blijven te oefenen met de winterdienstregeling. Ze is ze zo goed bevallen. Stuk minder trein ook, geen overstappen meer. Allemaal hartstikke ideaal nieuw spoorboekje in feite. Ja, want dat had ik nu net, heb ik dit verschijnsel van een messias opgehangen aan de moderne media, aan de televisie. Ik las in de afgelopen weken, het is even zitten, uh, man on eigenschappen van, uh, van Moesiel. En wat kom ik daar? U moet even volhouden in dat boek. Het is 1300 pagina's en u kunt een hoop van die filosofietjes gewoon overslaan. Maar het is een fascinerend boek in de zin dat vrijwel alle dysfunctionaliteiten van de moderne politiek... en, en de relatie tussen politiek en media daar eigenlijk in aanwezig zijn. En door hem als zodanig ook geanalyseerd en beschreven worden. En letterlijk het woord Messias, hij, de, hij schrijft ergens van... In april ben je de Messias en zes maanden later staan ze al klaar mee om je aan het kruis te slaan. Dat, en, en dat is, 19, het boek speelt in 1913, het is geschreven in 1920, 21, maar het speelt in 1913. Dus ja, het is dus eigenlijk niet nieuw, hoogstens heeft de televisie het versterkt, maar het is iets, het heeft te maken met, met onze enorme behoefte aan, aan iemand waar we, waar we alles aan over kunnen laten, He? de Messias namelijk. Alles zal anders worden en beter worden en altijd zal de zon schijnen en... ...behalve als het even moet regenen op de aardappelveldjes, eh, dat kunnen we dan regelen? Het alleen op de aardappelveldjes regent, hè, net als met Donald Duck en de regenmaker. Kent u dat verhaal? Ja. Het schijnt toch in mijn Wikipedia-biografie te staan dat ik dol ben op Donald Duck. Dus ik, ik, zo word je tenslotte opgeslokt door je eigen cliché, hè? ...maar Donald Duck als regenmaker is een fenomenaal verhaal. He. Ja, ik, heb daar, ik, ga het niet uitleggen. ik ga het niet uitleggen. Maar ik was, ik was licht geschokt om bij mijn moeziel te lezen... Dat, dat ...het hele complex te lezen waar ik het nu eigenlijk over gehad heb. He, over het feit dat politici... Uh, ...ja, die, die geven een soort, soort emotionele vulling aan iets... Of dat nu de islamisering is, of weet ik voor wat het precies is. En ja, dat werkt zo emotionerend op een of andere manier dat mensen ophouden met na te denken. Tot ze wakker worden, en ja, dan wordt die, uh, ze zijn altijd eigenlijk al bezig om het kruis te timmeren. Hè? Oh jee, dan moet je met die doorne kroon die berg op en zo, en uh, ja, krijg je Golgotha weer. Hè? Heb ik alles verteld over die EO-documentaire over Golgotha, Dan zullen we het dan mee afsluiten, dames en heren. Daar zie je dat de televisie niet alleen kan maken, maar ook kan breken. Want als u aan Golgotha denkt, dan denkt u aan de christelijke iconografie van die, van die heuvel. En daarboven zo'n zo stormachtige wolkenlucht met her en der en bliksem eruit en zo. En, nou ja, en, en Jezus die natuurlijk op het laatste moment door wanhoop gegrepen wordt en zegt van... van hè, waarom heeft u mij verlaten? He, dat zo stel, u stelt het je voor als een dramatische hoge heuvel. En toen had de EO een documentaire over Golgotha en weet u wat het bleek te zijn. Een soort lullige rots achter een busstation. Ik was zo diep teleurgesteld. He. Ik wou me net gaan bekeren en... En, en ik dacht dat is toch suf dat ze je dat laten zien. He, waarom hou je het niet als mythologie, als, als... De werkelijkheid dames en heren is vaak zo... Bitter teleurstellend zou dat het misschien zijn. Dat we altijd hopen dat er een soort andere, nieuwe werkelijkheid mogelijk is. Hè? Een soort sprookjesachtige werkelijkheid. Nou u ziet, als ik maar doortop dan... Eh... Ja... ja. Ja, dit was de dagsluiting. Dank u wel. Wil ik u allemaal nogmaals hartelijk bedanken. En aangezien het de laatste lezing is, wil ik ook Maarten van Rossum nogmaals hartelijk danken. Uh, voor alle wijze woorden. Wil ik u erop wijzen dat er volgende week een nieuwe lezingenreeks begint. Uh, van Studium Generale, Waar u ook hartelijk welkom bent. Dus we hopen u daar terug te zien. Dank u wel.